Maakse waterontharders. Goeie Charlotte. Goedemorgen. Goedemorgen lieve luisteraar. Ja, heel veel mensen die al wakker zijn en even gaan kijken of een tuin niet onderstaat. Het is echt ongelooflijk. Overal. Ah, ja, maar ik niet alleen in West-Vlaanderen, ...maar intussen ook in de rest van Vlaanderen. Ja, heel indrukwekkend. Als je vandaag op dit moment misschien al kelder aan het uitpompen bent met de brandweer of de civiele bescherming, echt heel, heel veel goeie moed, jongens en meisjes. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen Met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Ja, geen idee wat het met Kim is eigenlijk, of die elkaar uh, kelder aan het uitpompen is. Ik hoop vooral dat ze bijna beter is dat ze geneest. Nog altijd een keel die niet helemaal meewerkt. Morgen zou ze terug uh, zijn. Als er iemand de kaas heeft in de buurt, uh, zet het even in brand. Zij maar ik had niet juist over kaarsen gesproken. Wat een gruwelijk verhaal meegemaakt. Hoi. Ja, een paar dagen. Ik heb het nog niet verteld. Vertel? Ja, wat, Straks kan ik ga het zo meteen vertellen. Oké. Okay. Ja, ik ben intussen al bekomen. Goed. Uh, vooral heel veel zin in de woensdag. Het wordt een weergaloos met enorm veel plezier. Uh, goeie, goeie verhalen en courage kunnen we gebruiken. Borders Now and again Having little fun She doesn't care If the fun and Can't you see that the tide is turning? Dat hadden we in 1988 inderdaad ook nodig, zeg. Toen er nog enorm veel apartheid was in Zuid-Afrika. Eddie Grant, Gimme Hope Johanna. En kijk, de koningin van de zomerhit op de nieuwe. Goedemorgen, morgen. Peter van der Weijden. Is het tijd? Wat denk jij? Is het te vroeg voor? Zijn er al problemen? Mona, Goedemorgen. Nee, geen problemen. Zalig. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Ik hoop dat Mona hier geraakt is ook. Ik hoop het ook. Ja. Ik geen wateroverlap? Eh, ik heb ze nog niet gehoord of gezien. Ook, uh, haar bodywarmer is nog niet gesignaleerd. <laughs> Bom, het zal voorlopig rustig zijn. Goedemorgen, de nieuwe koningin van de zomer heet, ja toch wel, hij zegt Novastar. En uh, nog koningen vandaag, want het is 15 november. Het is Koningsdag in ons land, de dag van de heilige Leopold. Het is een rare dag, hè? Het, is een, ja, het is de naandag van de drie Belgische koningen, ja. er zijn er drie geweest, Leopold. Maar een groot bal is dat toch nog. Nee, maar veel mensen hebben wel vakantie, hè, die voor de staat werken. Ja, dat wel, ja. Maar vooral, als je dat vergelijkt in Nederland, die Koningsdag... Dat is een feestje. Vooral de dag dat je hoort op Radio 2 dat het misschien iets rustiger wordt daarbuiten. Iets minder regen dan gisteren, ook niet zo moeilijk. Het blijft lastig in West-Vlaanderen, maar intussen ook in andere provincies. Dat is duidelijk. Als je nog verhalen hebt daarover, deel ze zeker even. Brandweer en civiele bescherming, goed bezig. Het is wel een goede dag. Het is nog maar 40 dagen voor kerst. <lacht> oh, dikke maand dus. Goedemorgen, Yves Damiaans uit Genk in Limburg. Goeiemorgen. Ja, er is... Kim, en Kim, uh, Kim, zeg ik nu, Yves, jij hebt een, een heel heel exacte theorie over wat er aan het gebeuren is met dat water eens. Uh, volgens mij is het sinds dat Frank de Bozer op pensioen is gegaan, geen last meer met de lage waterstanden. Ah, Alsjeblieft. <laughs> dus ik hoor je uh, bijna zeggen dat het Frank de Bozer zijn schuld is. Ja, dat mag iedereen voor zich uitmaken. Exact. Ja, je bent van Limburg. Hoe is de situatie daar? Uh, het heeft gisteren namiddag echt serieus goed geregend in Genk. Ik heb gehoord dat Hasselt heeft wat problemen had. gehad. Uh -huh. Ik heb af en toe een aftrekker boven gehaald om de kelder een beetje, beetje droog te houden. Maar Top. dat is nog wel mee. Ah ja, ja, ik ja ik dat gaat wel altijd heftig uh, zo door dat water. Maar op dit moment in de vrachtwagen, in Ekenen, heb je daar regen? Inderdaad. Nee, nee, nee. Hou zo. zijn nog wel nat, maar er valt niks neer. Hou zo, Yves. Zeg, Yves, heb jij al iets te doen op uh, 23 november? 23 november? Ja. Oh, ik denk het niet. Nee? Oké. Okay. Blijf dan ja. zeker luisteren. Geniet van de dag. There's no one here that I dat daar, 23 november. Dat is een donderdag. Het heeft allemaal te maken met de Eregalerij. Novastar en Wrong. Ja, volgende week kun je zelf gaan genieten van Novastar. Dat is de show van de Eregalerij in Oostende. Zijn er nog een paar kaarten? Dan kan je zelf zien hoe straf Joost van Novastar is en waarom Wrong absoluut in die Eregalerij moet. Radio 2 Eregalerij viert Margriet Hermans en componist-producer Steve Willaard voor een leven vol muziek avond Met live optredens van Wim Soutaar, Christophe, Aaron Blanard... Francisco Schuster, Joost Zwegers... Celine Hermans, Pieter Embrecht, Belle Perez en Natalia. Radio 2 Eregalerij. Donderdag 23 november in Cursalo Stende. Tickets en info radio2.be. Samen met Saban for Culture. Bij Defensie doen we alles zodat je niks overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij hier veilig bent. We scheren door de lucht aan hoge snelheid, zodat je hier gewoon op je gemak kan zijn. We blijven alert, zodat jij bij de oren kan slapen. Altijd stand-by, zodat jij in een veiligere wereld kan leven. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie. Een Samsung Galaxy A54 en oortjes voor 9 euro bij Proximus. Amai. Amai. Tabak mee voor 9 euro. Zelfs geen tien. Oh Dat valt mee. Nooit meer op 1 euro zien. Champagne of iets lichters. Kom pak snel al uw maten mee. Het is tijd om te gaan showen. Mij de galaxie in de car. Hey. Samsung Galaxy a 54 en oortjes voor 9 euro bij mobiel abonnement. Info op proximus.be. Proximus. proximus. Do do do. Think Possible. Bij Luminus weten we dat sommigen zich afvragen... Als ik nu zonnepanelen laat plaatsen, wanneer heb ik die dan terugverdiend? Goeie vraag. Bij Luminus plaatsen we de nieuwste generatie zonnepanelen bij een hoog rendement. Die zijn snel terugverdiend. In uw geval misschien zelfs op zeven jaar. Echt? Ja, ja. Ontdek het snel op luminus.be. Luminus. Samen maken we het verschil.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 Maar we waren onze even in paniek aan het, uh, aan het lopen, want we vonden Mona van het verkeer, niet waar is Mona, van ons Radio 2-verkeer? Hallo, Mona. Hallo, goedemorgen. Mona. Je legt je zo altijd kwijt. Ja, oh, ja, ja. Oh. Maar ja, met die wateroverlasten in heel Vlaanderen. En ja, alia, ja, ja. En met die bodywarmer. Ja. Wat, wat is er aan de hand, Mona? Um, ja, mijn wekker ging om 10 à 5, wat eigenlijk al een beetje nipt is. Maar goed, en de volgende keer dat ik mijn ogen opende was het 5 uur 45. Wow. En dacht ik: Oei, je bent, je bent, een, je bent een goochelaar. Ja. <laughs> maar ik ben hier wel nog snel geraakt, dacht dat ik is, bij mezelf. <laughs> ja, mm, maar. Uh, bo, maar wel te laat, die Ja, dat is, dat is geen probleem. Het is bij deze is het jou een beetje vergeven. Ja. Ziezo, uh, streepje bij, bij Mona's. De <laughs> straks alle informatie daarover. Ziezo, word wakker, koffietje erbij. Goedemorgen, morgen eens over het verkeer en nog verkeersnieuws. Goedemorgen Charlotte van het Goeiemorgen. Want ja, belangrijk, lieve mensen. Als je denkt van, oh, ik moet volgend jaar rond juli een nieuwe auto kopen. <lacht> toch opletten, want ik kan zomaar een alarm afgaan. Als je even een paar seconden niet op de weg let. Wat is de plan? Nou, er komt een nieuw snuffje bij je auto. Het Advanced Driver Distracting Distraction Warning System. Dus het ADDW-systeem. Nu kort gezegd, een kleine camera in de buurt van je stuur registreert dan naar waar je precies aan het kijken bent als je rijdt. Dus als je te lang op je gps kijkt, of naar je telefoon, of naar buiten, dan ziet het systeem dat, en dan slaat die alarm. Allee. Ja, dus een, een fel alarmsignaal. Nog geen idee hoe dat zal klinken, maar bij bepaalde uh, ja, Ga, ga je dan merken dat je dashboard ook rood kan oplichten. En het systeem gaat kijken hoe snel je rijdt. Mm -hmm. En bij wegen waar je meer dan 50 km per uur mag rijden, bijvoorbeeld, is er al na 3,5 seconde een alarm. Bij wegen waar je trager mag rijden, is dat na 6 seconden dat, dat de alarm aanslaat. Nu, het, het, het systeem moet voorzien worden vanaf 7 juli volgend jaar in elke nieuwe auto. Amai! Ja, ja dat is wel dus een goede zaak. Als je suggestie hebt voor een geluid. Aba, ja, ik heb een paar <laughs> suggesties, misschien kon dit het worden. <lacht> oh, maar dan rij je toch wel ergens tegen. <grijgselen> ja, dat is. Dat is je, je gaat wel geconditioneerd worden. Dit kan ook. <grijgselen> maar misschien een leukere. <grijgselen> ja. Dat. Uh, is goed. Ja. En uh, dat kun je ook met stemmen gebruiken. Bijvoorbeeld, als je nu telkens, als je even wegkijkt. En dan hoor je die ene stem. Marison! Goedemorgen, <grijgselen> morgen. <grijgselen> ben je toch uh, klaar. Oh, ja, goed. Ja. Goed, goedemorgen. Uh, nog iets straf. Oké. Okay. Je gaat winkelen. Je denkt van, oh, het is wel duur geworden allemaal. Mm -hmm. Ik neem een bakje bier gratis mee. Ik dacht van, er zijn weinig mensen die dat doen. Haal u zien aan het cijfer in het tijdschrift Humo deze week. Eén op de vier mensen die gaat winkelen in een supermarkt heeft iets in zijn of haar kar liggen dat ze niet betalen. Hallo? Ja, een beveiligingsbedrijf dat in winkels werkt, heeft dat onderzocht en dat heeft één maand lang alle winkelkarren in één bepaalde grote supermarktketen bekeken. En Vooral bakken bier uh, worden niet betaald en dat komt omdat die dus uh, vaak onderaan in de kar staan. Kassiers zien dat niet altijd en daardoor wandelen mensen al dan niet bewust, met een gratis bak bier, naar buiten. <kijf> dus, uh, al dan niet bewust? Al, ja. Allee. Ja, maar wat moet je dan aan doen? Maar ze hebben, ze hebben uh, ook een bedrijf in Weinigem uh, gecontacteerd in Antwerpen en die hebben dan weer een systeem ontwikkeld op basis van artificiële intelligentie, AI. Uh -huh. En een slimme camera kan dan zien of er iets in jouw kar zit dat je niet betaald hebt. En dat gebruiken ze al blijkbaar in een aantal supermarkten. Dus als die bak daar dan onderaan staat, je hebt die niet betaald en je rijdt weg, dan zou dat systeem dat kunnen detecteren op de een of andere manier. Hoe het precies werkt weet ik niet, maar ik vind het wel heel maf. Ik het even naar jou, lieve luisteraar. Heb je ooit al bewust of onbewust bewust iets gestolen. Je mag reageren in de app van Radio 2, het mag anoniem. Als je wil dat anoniem verteld wordt, dan doen we dat. Maar misschien ben je gewoon een lekkere kleptomaan. Je mag het even opbiechten bij ons. Radio 2 morgen Goeiemorgen! Michael Jackson, don't stop till you get enough. Ja, heel mooie dingen hoor. Pikke dieven. Eén op de vier durft wel eens iets pikken in de winkel of onbewust of bewust. Tommy Hills, het hart van mijn vrouw. PDM. Ja, ja. Het zal wel zijn zeker. Het is half zeven intussen. Weer ten nieuws. Uit je buurt zometeen. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Niet alleen in de Westhoek, maar op veel andere plaatsen in Vlaanderen is er wateroverlast na de hevige regen van gisteren. Op sommige plaatsen viel er 30 tot 40 liter water per vierkante meter. En de brandweer kreeg honderden oproepen om te gaan helpen. En Israëlische troepen zijn afgelopen nacht het grote Al-Shifa-ziekenhuis in de Palestijnse Gazastrook strook binnengedrokken. Er zijn vuurgevechten in het ziekenhuis en er zijn naar schatting ruim 4000 mensen aanwezig. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Goedemorgen. De hevige regen en wind van gisteren heeft ook in de provincie Antwerpen heel wat overlast veroorzaakt. De Antwerpse brandweer kreeg meer dan 50 meldingen binnen, vooral voor wateroverlast, maar ook voor stormschade. En ook in de regio rond Mechelen waren er problemen. Daar moest de brandweer vooral uitdrukken voor wateroverlast, zegt Nathalie Verleijen van brandweerzone Rivierenland. Ja, over het algemeen zijn dat meldingen die gaan over een huis die onder water staat of een kelder. Maar er zijn ook een aantal iets grotere interventies, zoals de Boomse Straat in Willebroek of de Miststraat in Berlaar, die eigenlijk waar de straat onder water stond. Ook verschillende tunnels liepen onder water, zoals de Thijsmanstunnel op de Antwerpse Ring, een tijd versperd. En was ook de Ruppeltunnel tussen Boom en Willebroek een tijdje afgesloten voor het verkeer. In Antwerpen in de Jan van Rijswijklaan is een vrouw van 44 gisteravond zwaar gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een tram. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk, zegt Wouter Bruins van de politie. Het zou wel eens kunnen dat het slachtoffer een kap op had en met die hevige regen dat hij dan het aankomende tram niet had opgemerkt en die aanrijding is natuurlijk een zware klap geweest. De personen in de tram die zijn de tram nog kunnen verlaten, uiteraard. Niemand van hen is gewond, maar uh, ja, de, de bestuurder van die tram is toch wel erg aangedaan door het uh, ongeval. Door het ongeval was er gisteravond ook een tijd lang hinder op tramlijn 2 tussen Merksem en Hoboken en op tramlijn 6 tussen Olympiade en Harmonie. In de gemeente Herenthout is er kritiek op de aanleg van bloemperkjes langs wegen in het centrum. Die maken de straten smaller en moeten automobilisten dwingen om hun snelheid te verlagen. Maar inwoners vrezen dat de weg nu te smal is voor de praalwagens van de carnavalstoet. De weg is er nu zo'n vier meter breed en dat is wel breed genoeg, zegt Schepen voor Mobiliteit Maurice Helse. Dat is op voorhand gecheckt, dus dat is 4 meter is ruim voldoende voor die wagens. Om maar een voorbeeld te geven, landbouwvoertuigen mogen maar een maximumbreedte hebben van 3 meter. Dus die 4 meter is ruimschots voldoende om de praalwagens te laten passeren. De carnavalstoet van Herentuit is de oudste van ons land en gaat eind februari uit. Het wordt wisselend bewolkt met enkele buien of periodes van regen, maar wel minder intens en minder frequent dan de afgelopen dagen. De maxima liggen rond 12 graden. Morgen is het veelal bewolkt, maar grotendeels droog en wordt het zo'n 9 graden. Vrijdag blijft de bewolking overheersen en valt er soms nog wat te regen bij dezelfde temperaturen. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app van VRT Nieuws. Beetje rustiger weer, dus waarschijnlijk ook een beetje rustiger op de weg. En het is woensdag, zou een mooie combinatie kunnen zijn. Mona, vertel eens. Ja, het is jammer genoeg niet zo. Ah, nee. Naar Brussel verlies je nu al bijna 20 minuten op de E314... ...tussen Rotselaar en Holsbeek. Dat komt door een ongeval. En dan gaat het ook al traag op de binnenring rond Brussel... ...van Strombeek tot Vilvoorde. Naar Antwerpen vertraag je 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring nog eens 20 minuten richting Gent... ...tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Ongevallen op de E40 van Brussel naar Gent traagrijden tussen Melle en Zwijnaarden. Daar zijn de rechter- en middenrijstrook versperd door een ongeval. In Grondrode bij Melle is de Gerardbergse Steenweg in beide richtingen nog eens afgesloten door wateroverlast. En dan nog een ongeval op de R4 van Merelbeke richting Sint-Enijs-Westrum, ter hoogte van de Kortrijkse Steenweg. De rechterrijstrook is daar versperd. Ja, Patrick Benies, die uh, het herzelen, die zegt het ook al. File wetter ongeval richting Oostende. Heel veel goede moed. Het voordeel is dat je dan, Patrick, kan horen dat je voorzichtig moet zijn met kaarsen. Ik had je beloofd om dat kaarsenverhaal te vertellen. Maar ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Ik zeg het. Ja. Uh, op ons keukentafel thuis hebben we dus kaarsen staan voor de gezelligheid, mevrouw. Hey. Ja. Superleuk, natuurlijk. Steek je die kaarsen aan, elke avond romantisch met ons gezinnetje, iets eten. En dan ik altijd tegen mevrouw van schat, doe jij de, de kaarsen uit? Want ik ga dan hm? uren vroeger slapen dan zij. Ja. En uh, ik ben deze week wakker geworden. Ik kom naar beneden klaar voor de ochtendshow. En wat zag ik op het aanrecht? Drie brandende kaarsen. Ola. En dan denk je van, ik zie allerlei scenario's. Ik heb in de jaren tachtig twee keer een chirolokaal zien afbranden. En dat, dat, dat is zo mijn eeuwige schrik nee, van ja. dat wil je niet meemaken. En wat ging er toen door je heen? Ben je boos geworden? Of dacht je van: oké, okay, nee, ik blijf hier. Ik meteen de scheiding aangevraagd. Dus uh, ja, we zijn nu uit elkaar. Ja, dramatisch. Oei, oei, oei. Ja. Daar is straks nieuws over geschreven. wordt eenvoudiger. Het waar, ja. ja. Nee, ja, ik, was, ik was gewoon ja, zo bezorgd van ja. zag, al die scenario's. Tuurlijk. Dus uh, ja, we hebben erover gepraat. Vergeven. Ja, ja, ja. ja. Toen wel een blauw oogje later. Dus alles, nee. Is alles. <tus> Oei, nee, nee, nee. Allee, dat is niet wat ik bedoelde. Maar alleen. En als we nu eens zouden praten zonder onze smartphone. wat niets vervangt een echt gesprek rond een kopje koffie. Het ruikt hier naar Douwe Egberts. En voor elk pakje Douwe Egberts dat je nu koopt schenken we twee kopjes koffie aan de voedselbanken. Black Friday, niet bij Fiat. Bij Fiat is het... Pink Friday, Blue Thursday, Green Monday. Want Fiat, dat is Italië. Plezier, passie en kleuren. Profiteer dus de hele maand november van supercondities op onze ruime voorraad. Zoals de nieuwe Fiat 500 elektrisch vanaf 199 euro per maand. Zonder btw in financiële renting. Snel naar je Fiat-verkooppunt. De producten van Boni staan voor een breed en betaalbaar assortiment. Verwende kinderen met smeuge brownies en Brusselse wafels of schuif samen aan voor bistro mini-krieltjes en escargot Bourguignon. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis, een merk van Conrad Groep. VRT1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in het Sportpaleis. Het jaarlijks hoogtepunt van klassiek en pop met dit jaar Toto. Anastasia. James Morrison. Maar ook Berre, Bart Peters en Clouseau. Night of the Proms onder leiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra op 24, 25 en 26 november. Tickets en info: nightoftheproms.be Grote woonmaandactie bij Keukens de Abdij. Krijg 35% korting op kasten, 20% op toestellen en daarbovenop een tegelscheck ter waarde van 1000 euro. Bezoek nu onze belevingstoonzalen en reserveer nog dit jaar jouw droomkeuken twee jaar prijsvast. Keukens de Abdij. Telenet One stelt voor, de feesten zijn voor iedereen. Iemand nog kroketjes? Ja, ik heb hier, wie brengt er de bommen naar huis? Je gaat mij naar huis kunnen rollen, denk ik. Maar de dag erna is voor jou alleen. Om in de zetel te plakken met mijn nieuwe iPad. Word nu ook one van Telenet. En kies een van de feestpromos. Zoals een Apple iPad 9e generatie wifi voor maar 199 in plaats van 369 euro. Voorwaarden op telenet.be of in je telenetwinkelpunt. Bij Biobank weten we dat beleggen over zoveel meer gaat dan een bedrag. Voor Sofie is het. Het is niet zomaar geld. Het is geld dat ik van mijn oma kreeg. Voor Joris is het. Het is wel een van sommeken, hè? Voor Ella is het. Ik heb serieus gewerkt om dat opzij te zetten. En voor Fred. Het is de eerste keer dat ik investeer. Ik weet niet zo goed hoe dat moet. Bij Beobank begrijpen we dat. Wij geven ons voor de volle 100% voor uw beleggingen. Ongeacht het bedrag. Maak een afspraak voor persoonlijk advies op beobank.de. Beelband, u bent goed omringd. Laat de Viking in je los met Viking Lotto. Nu met de grootste kans op winst. Er is nu woensdag een jackpot van zo'n 24.200.000 euro. Speel Viking Lotto online om in je krantwinkel of tankstation. Zeg, inspiratie nodig voor een verrassende uitstap met de museumpas? Droom weg achter het stuur van een legendarische auto. Reis naar de tijd van de Gallo-Romeinen. Of uh, staar vol bewondering naar de Madonna van Fouquet. Zeg mannen, ik kan er hier toch niet allemaal op sommen. Ik moet dat zien, je lijst. Er is zoveel te beleven met de Museumpas in meer dan 235 Belgische musea. Ontdek jouw volgende bestemming op museumpas.be. Samen met Radio 2. Goeiemorgenmorgen. Goeiemorgenmorgen. Goeiemorgen, morgen. Peter van der Veren. Radio 2. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. But there's no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 Het is 16 voor 7. Goedemorgen, morgen bij Radio 2. Met nieuws over jouw winkelkar, want hoeveel mensen durven wel eens iets te vergeten? We lezen in Humo dat 1 op de 4 mensen die gaat winkelen in de supermarkt iets in de kar heeft liggen dat niet betaald wordt. Dus bewust of onbewust toch meegepakt, ja. Oh. Er komen bijzondere verhalen binnen, onder andere van Filip uit Aarschot, die zegt... Ja, ik heb ooit in de uh, grote winkel gewerkt in de jaren 80 Toen was er een bende die blikken heel dure krap onder de flessen van bruin bier stak. Een fles omhoog, blik erin, fles erboven. En toen zijn er echt gigantisch veel gestolen. Ah. Ja, hey. mensen niet op gedachten te brengen uiteraard. Er was nog een, een eerlijke burger, Elian Rousseau uit Borsbeek. Goedemorgen, Elian Goedemorgen, morgen, iedereen. Wat heb jij ooit meegemaakt? Wel, um, ook met een volle winkelkast. Je staat aan te schuiven aan de kassa. Op een bepaald moment is het uh, aan jouw beurt. Uh -huh. De kassierster die begint ja, eigenlijk meer te zwieren met je grief dan dat ze dat uh, op een rustige manier doet. Dus dat wordt dan uh, een noot van je welste. Je moet je kaartje nog geven om te scannen, Je moet nog bonnetjes afgeven. <lacht> en dan staat er onderaan op de kast. <lacht> Bij mij is het twee keer gebeurd. Eén uh, keer met een uh, pak uh, Fanta van onderhalve liter Vier flessen. En één keer met een bakje Populair. Dus ja, ik sta mij dan al eigenlijk een beetje druk te maken van als jubilis dat hier een beetje rustig, want ik heb het eigenlijk al voorgesorteerd hoe dat dat in mijn zakken moet, maar dat is gekort. Dus dan, kom je, dan is het nu een toer, dan moet je gaan betalen, bom, bom, bom, en dan kom jij paas en je... Ah, oh, mijn bak staat daar niet op, of oh. dat... De, ja, en dat is dus echt niet bewust. En heb, ben je dan dat teruggekeerd? Is nee, ik ben niet teruggekeerd. Oh, nee, nee ja. Tot niet. Ja. Nee. <laughs> ja, kan gebeuren, maar bij deze ben je... Ja. Uh, welke winkel? Nee, dat gaan we niet doen natuurlijk. Elian, dank je wel om je verhaal even te vertellen. Het kan zomaar gebeuren. Zeg, Elian. Ja. Yes. Heb jij je brievenbus al eens aangemeld? Op radio2.be... Um, nee, en ik zal u ook zeggen de reden waarom. Uh, op woensdag moet ik altijd heel vroeg gaan werken. Ja. Dus ik ben hier gewoon niet om half acht, want Iliam. anders met veel plezier. Ilian, Ilian. Ja. ja, want... Je hoeft niet aanwezig te zijn als er maar iemand staat aan de brievenbus, dat kan het ook. Hoe kan je nu in godsnaam een jaar lang gratis naar de carwash door die brievenbus aan te melden op radio2.be en straks om 20 voor 8, netjes naast de brievenbus te staan. Het gaat waarschijnlijk een beetje droog blijven, gelukkig. Want hij is al onderweg. Goedemorgen, dag, postbode Kenny. Goedemorgen iedereen. Ja, je ziet en hoort hem nu in de app van Radio 2. Intussen wel opgedroogd, een soort live car wash gehad waarschijnlijk de voorbije dagen. Was met weer als postbode Kenny. Uh, gisteren voormiddag viel het goed mee. Ik was blij dat ik in de namiddag thuis was. Ah, ja. Want het, het ergste is eigenlijk gisteren namiddag maar bij ons uh, in Buggenhout uh, op het toneel verschenen. Het was pittig. Hè. Voorlopig sta je, nog, uh, sta je nog mooi recht te blinken. Kun je al een tipje van de sluier uh, oplichten? Uh, ja, het het is eigenlijk, ik heb het zo bedacht. Als het gras twee klontjes hoog is, gaan de poppen aan het dansen. Herhaal. Als het gras twee klontjes hoog is, gaan de poppen aan het dansen. <lacht> oh mijn god, man. Waar zou Kenny kunnen zitten? Denk daar maar eens over na. Als het gras twee klontjes hoog is, gaan de poppen aan het dansen. Uh, misschien moet je zorgen dat je daar in de buurt bent gewoon. Kenny, tot over een uurtje. Ja, tot straks. Oh Pakken met een grote prijs. Schrijf hem in, die brieven dus. En beter post, die klaar de kruis. Radio 2, goeiemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Nou, twee en Radio 2, Friday will come. Jij bent de kafoen! Friday It's requests request for each and every one at a got to jam now Musical thing for money while coming out of funny, I would say My, My love for you will conquer hate The past is past, it's not too late One day, my dear, we will live as one This can go wrong, we gotta be strong Wij een beetje gemeen in het Meetjesland en wij noemden ze gewoon de Stinky Toys. Oh. Maar was... <laughs> Nergens voor nodig, want die, die jongens waren altijd mooi gewassen en proper op hun eigen. My day will come, the Dinky Toys. My day will come. We gaan het gezellig maken, want Sjaak Vermeieren komt lekker ontbijten. Dat is voor straks. Ja, toch een van onze grootste komieken. Uh, ken ik de postbode? Twee klontjes hoog en dan gaan de poppen aan het dansen. Ja, iemand zegt hij staat in tienen, zegt Mireille Platon. Ja, met de klontjes, klontjes, suiker tienen, hm. Peter Kolaar. Lilian ook denkt, ten tienen is, uh, kan al zeggen, het is niet in tienen. Maar goed. Ja, het is echt een goede dag voor Margot van de Regio. Want het is nog maar 40 dagen voor Kerst. Dikke maand dus. Dus tijd om een enorme kerstboom op te zetten op de Grote Markt in Brussel. En die komt misschien gewoon uit jouw buurt. Oh, Margot van de Regio, ik zie jou nu staan in de app van Radio 2. Hallo. En ik zie plots op die 125 opnieuw. Ja, op je trek. 125. Trui. Daar, Staat we het prominent bij mij. Daar gaan we het morgen over hebben. Ja, wat dat allemaal is. Maar vooral, zeg, euh, ja, wat ga je vandaag doen in Lier daar? Wel, in Lier staat een hele grote boom van 22 meter die 6,5 ton weegt. Eigenlijk ideaal om op de Grote Markt in Brussel uit te staan vanaf uh, wanneer de kerstmarkt daar begint. Mm -hmm. Maar vooral, die wordt daar dus vandaag gekapt over het, uh, over het huis van iemand heel bijzonder getild. Want de tuin waaruit die boom komt, dat verhaal, dat ga je nooit geloven. Echt waar. Maar ik vertel het u allemaal straks rond tien voor acht. Het is bijna het verhaal van een film. Die namen ja. alleen al. Dat hoor je straks allemaal, die grote kerstboom. Maar dus, wat is die 125 daarop maar gewoon? Morgen dus, dan hoor je het eindelijk er zijn veel mensen die denken dat ze het weten hmm. something's got a hold of me lately, though I don't know myself feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door out of my mind how many times did I tell you I'm no good at being alone it's taking a toll My best to keep from tearing the skin off my bone. the Doe maar. Voor ondernemers die tijdens de feesten keihard moeten werken, gun jezelf daarna ook eens een dagje om te hangen in de zetel, te kijken naar je TCL QLED TV of te scrollen op je nieuwe Samsung Smartphone of iPad. Word nu klik van Telenet Business en kies je feestpromo. Voorwaarden op telenetbe business of in je winkel. Aldi, wat is de Knaldi? Wel, nu bij Aldi 10, 20, 30 tot zelfs 40% korting op heel wat verse groenten en fruit. Zoals vers Belgisch witloof voor de Knaldi-prijs van maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Rap rap, een virtueel Argentakantoor openen in de metaverse. Is dat uniekheid Nikkei 2022? doen we niet. Je verwelkomen in een van onze 400 kantoren? Amai, dat doet bijna niemand meer in 2023. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Minimax. De compacte wateronthaarder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Minimax. minimax. Van je waterkranen tot je wasmachine. Minimax. minimax. En je koffiemachine tot je douchecabine. Minimax. minimax. En dat alles zonder elektriciteit. Wil je weten hoe het werkt? Ga naar minimax.be Hmm, wat hebben we hier? Lieve Sinterklaas, ik hou van ninjas, Lego en knutselen. Hmm. Dat is handig voor Sinterklaas. Nu bij Bol, Lego Ninjago, Friends Dots. Nu met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. De winkel van Blije snoetjes.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 Ja, leuk hè, een jaar gratis carwash. Het zou zomaar bij jou kunnen gebeuren. Sta klaar om 20 voor 8 aan je brievenbus, want Kenny, de postbode, is onderweg. Elke dag, telk voor 2. Met een gouden pakje. Zeven Radio 2. 7 uur, alle nieuws uit de wereld. Charlotte Kroon. Goedemorgen. Hevige regen heeft gisteravond opnieuw wateroverlast veroorzaakt. Er kan hinder zijn in de supermarkt door vakbondsacties en Israëlische soldaten zijn het grootste ziekenhuis van Gaza binnengetrokken. In Watu bij Poperingen in West-Vlaanderen is er voor de tweede keer in een week tijd heel veel water overlast. Straten liepen onder door de hevige regen. In sommige huizen stond het meer dan 30 centimeter hoog. Ook in de basisschool in het dorp stroomde het water opnieuw binnen. De school blijft dicht vandaag. Tientallen ouders en vrijwilligers kwamen gisteravond helpen om al het water buiten te krijgen, zegt de directeur Steffi Segers. Het is vreemd. Ik wist... Uh tot vorige week maandag ook niet dat water zo hevig kon zijn. Ik denk dat het moraal vooral heel veel eruit moet putten dat er zoveel mensen zijn die komen helpen en dat we ervoor moeten gaan dat de kinderen zo snel mogelijk terug gewoon naar school kunnen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. In de Westhoek is gisteren tot 40 liter water per vierkante meter gevallen en de brandweer kreeg daar 350 oproepen. Maar ook op andere plaatsen was er wateroverlast, vooral in de Vlaamse Ardennen in Oost-Vlaanderen. Daar moest de brandweer ongeveer 100 keer helpen. In het station van Dendermonde liep de doorgang naar de perfeer ons onder water. In Antwerpen kreeg de brandweer meer dan 50 oproepen voor vooral stormschade. In Mechelen liepen een paar huizen en kelders onder. In Limburg kreeg de brandweer dan weer een dertigtal oproepen, vooral in de buurt van Hasselt. De vakbonden voeren vandaag actie bij de distributiecentra van de supermarkten. Die worden zoveel mogelijk geblokkeerd. De bonden willen een premie van 250 euro voor het logistiek personeel, maar de werkgevers willen maar 150 euro. Geven. Volgens Steve Rossel van de Christelijke Bond zal de actie vandaag ook voelbaar zijn in de supermarkt zelf. Wij zien dat heel veel mensen uh, niet aanwezig zijn op de werkvloer en dus onze actie ondersteunen en mee staken. Van uh, Heusden tot in uh, Turnhout, van Turnhout gaan we naar Zemst, tot in Roeselaren Brussel. Op alle distributiecentra, groot en klein, daar krijgen we toch wel signalen dat de mensen niet komen opdagen. en uh, Dit zal de problemen geven bij de toelevering van uh, diverse producten in de winkels. Volgende week woensdag plannen de bonden nog zo'n actiedag. De Vlaamse regering wil dat er volgend academiejaar opnieuw meer studenten mogen beginnen aan de opleidingen voor dokter en tandarts. Er zouden 1723 kandidaten geneeskunde en 252 kandidaten tandheelkunde mogen staan. Er is in Vlaanderen een groot tekort en de federale overheid doet er te weinig aan, zegt Weits. We hebben in Vlaanderen gewoon een schrijnend tekort aan artsen en aan tandartsen. Het is ook zo natuurlijk dat men de combinatie arbeid en gezin mogelijk wil maken. En dat maakt ook dat je gewoon wat meer artsen en tandartsen nodig hebt. En daarom boven door de federale quota heeft Vlaanderen nooit gekregen in het verleden waar het recht op heeft. Namelijk op extra artsen en op extra tandartsen volgens de eigen noden en volgens de eigen. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke moet wel nog akkoord gaan met de plannen van minister Weits. De Vlaamse regering trekt wel vanaf volgend academiejaar al elk jaar 10 miljoen euro extra uit hiervoor. Israëlische gewapende troepen zijn afgelopen nacht het grootste ziekenhuis in de Palestijnse Gazastrook binnengedrongen. In het ziekenhuis zijn nog duizenden mensen. Vele De Vos, je volgt dit nieuws voor ons, wat weet je al? Maar voorlopig zijn er geen beelden, maar getuigen zeggen dat meer dan 100 soldaten het Al-Shifa ziekenhuis zijn binnengedrongen langs de spoedafdeling en er zouden zich ook zes tanks op de binnenplaats bevinden. Volgens het Israëlische leger gaat het om een precisiemanoeuvre gericht tegen Hamas-strijders die zich in en onder het ziekenhuis verschuilen. Het ziekenhuis is dit weekend trouwens al gestopt met functioneren, omdat er geen brandstof meer is. Maar er zouden zich nog duizenden mensen in het gebouw bevinden, patiënten, maar ook vluchtelingen, die er een schuilplaats hebben gezocht. En de Rode Duivels spelen hun vriendschappelijke voetbalinterland vanavond tegen Servië niet in Brussel, maar in het stadion van oud heverlee leuven Het veld in het Koning Stadion waar de wedstrijd normaal zou gespeeld worden, werd gisteren afgekeurd door de hevige regen. De match zal zonder publiek gespeeld worden en gekochte tickets die worden wel terugbetaald. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In de stad Antwerpen gaat de winteropvang voor daklozen van start. Er zijn dubbel zoveel plaatsen als de rest van het jaar. En in Herentoud vrezen de carnavalisten dat de praalwagens niet meer door het centrum zullen kunnen. Nu er bloemperkjes zijn aangelegd om de snelheid te verlagen. Het wordt wisselend bewolkt met buien of regen, maar minder intens dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 12 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app of op de website van 14nieuws. Mona, het verkeer van morgen, hoe druk is het? Het is eigenlijk al vrij druk, ja. meer dan 100 kilometer file nu al um, naar Brussel. Een ongeval op de E40 in Ternat. goed uitkijken daar. En op de E314 tussen Aarschot en Holsbeek verlies je meer dan één uur. Maar toch een beetje goed nieuws, want de weg is daar net vrijgemaakt. Een kwartier traag rijden op de binnenring rond Brussel, van Strombeek tot Vilvoorde. Naar Antwerpen bijna één uur aanschuiven vanaf Massenhoven al. Op de Antwerpse ring ook een half uur bij richting Gent, tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Naar Beveren een kwartier vertraging ...van de A12 tot de Dijsmandtunnel Op de E40 van Brussel naar Gent verlies je een half uur... ...tussen Melle en Zwijnaarden. De weg is daar wel vrijgemaakt. Een nieuw ongeval op de R4 van Merelbeke richting sint ijs westrom ter hoogte van de Kortrijkse Steenweg. De weg is daar nu volledig versperd. Als je naar Antwerpen wil, kan je dus best via de ring rond Gent omrijden... ...via Merelbeke en Destelbergen. In grondrode bij Melle is de Gerardperse Steenweg... ...in beide richtingen afgesloten door wateroverlast... ...en er rijden geen treinen tussen Lichtervelden en Tietzijden. Radio twee. Goedemorgen, morgen. Peter van de Veer.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 And it was your heart on the line I really fucked it up this time Didn't I, my dear? Didn't I, my... Tremble for yourself, my man You know that you have seen this all before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 This time deny my dear Little Lion Man van Mumper and Sons. Deny Het is tien over zeven. Als je wakker wordt, het is, uh, verloopt nog even droog in de lucht. Maar we ja, hadden nog altijd heel veel water en lenden oh, ja, Niet alleen in West-Vlaanderen, maar ook in andere provincies heeft het heel hard geregend gisteren. En mensen hebben er nu nog altijd schade van vanochtend. Ja. Nog voor half acht even vragen aan Sabine door wat we nog krijgen de volgende dagen. Uh, Goede kleren wel hadden onze Rode Dijvels gisteren aan toen ze aankwamen in het oefencentrum. Ja, ik zag een uh, Michi Bacuai, had een jas met een kraag waar hij gewoon met zijn zessen verstoppertje kon spelen. <tie> Dat was zeer milieus allemaal. Trend, ja. Ja, en dan was er ook nog eentje met een met een rok en blijkt een ding te zijn zo mannen die weer rokken draaien ik vind dat wel mooi ja het heeft ja, wel iets hè? is dat nu warmer wel staan. ja is dat nu warmer dan dan een broek bijvoorbeeld dat denk ik niet moet je wel goede kousen aan hebben. Ja, dat weer natuurlijk. Ja, het is ingewikkeld. Bon, lieve mensen, zet hem nu een beetje luider. Uh, je zou misschien wel een beetje kwaad kunnen worden van dit verhaal uit Perk, bij Steenokkerzeel, Vlaamse Brabant. Gisteren hoorde je hier op dit moment het verhaal van Bakker Stijn uit Perk. Die heeft twee inbrekers vastgehouden tot de politie kwam. Het was een goed verhaal. Politie op tijd. Inbrekers ingerekend. Top. Maar wat is er nu gebeurd? Stijn en zijn vrouw stonden in de winkel en dieven waren het woonhuis aan het doorzoeken om iets te kunnen stelen. En de vrouw van Stijn heeft toen een betrapt, want die was in haar handtas aan het kijken. Ze is toen we roepen, haar man kwam erbij, die hield de dieven vast, totdat de politie er was. Wat wel straf is natuurlijk. Hè. Ja, die, is, die kon ze gewoon in bedwang houden. Mm -hmm. En de politie heeft uiteindelijk de dieven meegenomen, maar de dag nadien waren de dieven vrij. Allee. En Stijn vertelde aan onze collega's van Radio 2 Vlaams Brabant dat die dieven teruggekomen zijn naar de bakkerij en dat die hem gewoon vierkant uitgelachen hebben. Daar sta je toch te kijken hoe kan dit, hoe kan dit, hoe kan dit? Daarom even bellen met de burgemeester van Stenokkerzeel, Kurt Rion. Uh, Goedemorgen, Kurt. Goedemorgen allemaal. Heel de wereld vraagt zich dan af, hoe kan dit? Ja, dat, dat, dat is eigenlijk niet uit te leggen. Ik, uh, ik, ik begrijp dat de wereld de vraag dat de mensen daar kwaad voor zijn. Ik ben daar zelf kwaad om, ik ben daar woest om. Uh, hoe kan dat? Ja, dat on, on, ons rechtssysteem, die, die uh, San heeft zijn best gedaan, heeft uh, mensen in bedwang kunnen houden. De politie was daar binnen de vijf minuten, hebben hun ding gedaan, mensen opgesloten, parket bij geweest. Uh, er is een onmiddellijke beschikking terechtgekomen, dus die moeten voorkomen, die worden via Snelrecht maar dan heeft iets vreemdelingenzaken gezegd van ja, ze mogen beschikken. Euh, en tussen ja, het aanhouden en dat gaan voorkomen voor de rechtbank, mogen die terug rijden rondlopen, maar dat krijg je niet uitgelegd. Dat zijn mensen die euh, illegaal in ons land zijn, voor alle duidelijkheid dan? Of hoe gaat dat dan? Uh, ja, nee, het, het waren een, een Romeinen, dat is altijd, mag ik zeggen. Uh -huh. uh, en wij kunnen die uit, uit het land zetten. Uh, zeker omdat we voor meerdere feiten herkenbaar zijn, en dat maakt iedereen zo kwaad. Je ja. zet dus voor meerdere feiten. Gekend, je wordt gepakt op onze politie, pakt ze op, en toch moet je die vrij rondlopen. Dat krijg je aan niemand uitgericht. Nee. aan de politie dient ze wel, want die maken daar regelmatig mee. Maar aan een gewone mens, ja, dat is te zot voor woorden. Ja, toch echt een dramatisch verhaal. Ja, en nu kun jij er als burgemeester iets aan doen, Ga je druk zetten? Uh, ik heb gisteren al ik Stijn, want uh, ik ken Stijn ook, ik ben gisteren persoonlijk naast Stijn geweest. Uh, ik zie dat die, die mensen zijn op, die zijn furieus, wat dat zeer te begrijpen is. Uh, ik heb gedaan wat ik kon, maar genoeg kan ik niet zeggen, we gaan die terug oppakken. Uh, wat ik wel heb gevraagd is om een nieuwe PV te laten opstellen over het feit dat ze gisteren nog een keer tot bij hem zijn gegaan. Die mensen zijn vrijgelaten, die zijn hun auto gaan halen, die over de bakkerij geparkeerd zijn dan nog een keer met hem uh, en gaan lachen. Ja, dat zijn dingen die ik niet kunnen. Dus ik heb gevraagd om dat nieuwe PV op te stellen, dat daarmee bezwarend wordt opgenomen als ze voorkomen. Uh, maar voor de rest kunnen we heel weinig doen. We nou, kunnen de slachtofferrulpen zo laten komen. Maar ja, ik, zelfs ik ben daar kwaad in die Ik snap niet. Eigenlijk zou ik ze zelf willen pakken en, en, en ja, zorgen dat ze niet vrijkomen totdat ze worden voorgeleid. Maar ons nou, systeem ja. laat niet toe. Nee, het is dat. Ja, er is natuurlijk altijd het systeem waar je kwaad kan op zijn. Maar je moet de regels wel volgen. Zeker als burgemeester. Dank voor de uitleg, burgemeester van Steenokkers, Heel uh, We blijven het volgen. Fijne ochtend nog. Ja, daar Ja, klompen en breken en haar Ze straalt van oor tot oor en dat pakt niemand haar nog af. Alles is hier eigenlijk nog mooier dan ze dacht. Ze is eindelijk gaan wonen met vriendinnen in de stad. En hij bleef achter met zijn dromen in dat gat.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 Als jongen geeft dat meisje ongelijk. Wat is er mooier dan met haar cappuccino door de pijp? En die jongen in dat tijste hebben koffietentje zei. Als je wil, zet ik je op de gastenlijst. Nu is ze dronk en staat ze met die jongen. Ordinaire de tongen, en hij. Is de toop zonder steeds hetzelfde liedje op de radio. En al die liedjes lijken op elkaar. Steeds hetzelfde liedje op het.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 Maar deze is op waard van voor haar. Zo zijn we ook wel bij de radio. Snelle, dankjewel. 17 over 7. Ja, Roald die zegt: als ik er zo eentje te pakken krijg, zoals van het verhaal daarnet, ja, dan zet ik die zelf wel het land uit. Ik garandeer, u komt nooit terug. Ja, dat is ook geen oplossing, uiteraard. Het is, ja, je wordt kwaad op dat justitiesysteem. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk, absoluut. Bon, uh, we gaan straks hopelijk beter weer. ...krijgen van Sabine Hagedorm en Makken makelberg uit Roeselare zegt... ...slecht nieuws, begint weer te regenen in Roeselare. Niet goed allemaal. Straks Punto Punto. Wifi, hoe veilig is dat eigenlijk? En online shoppen? En de cloud, wat is dat nu? Het internet heeft veel wegen en omwegen. Misschien kan je dus wel een digigids gebruiken. Kim de Brie trekt deze week rond met de Radio 2 DigiTour. Absoluut. En ik heb maar één missie. Vlaanderen digitaal sterker maken. Ik ga samen met de strafste experten op pad. En we geven je persoonlijk advies tijdens gratis infosessies in jouw buurt. Radio 2 DigiTour. Ontdek slimme tips, antwoorden op je vragen en alle locaties op radio 2be en VRT Max. En elke werkdag vanaf 9 uur hier op Radio 2. Ervaar tijdens de slaap-DNA-dagen bij Sleeplife het belang van een correcte ondersteuning in onze ergosleepcabines. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. En klaar voor de winter? Tuurlijk, dan. glas? Klaar. Isolatie? Klaar. Slimme thermostaat? Klaar. Fiber? Klaar? Kla Fiber, wat? Fiberklaar, de gratis upgrade met glasvezel tot in je woning. Geniet jij straks ook van bliksemsnel en stabiel internet? Doe nu de check op Fiberklaar.be. Je thuis is pas echt klaar met Fiberklaar. Harry doet alles hals over kop. Daan heeft geen benen om op te staan. Stan heeft er wel een, maar die houdt het altijd stijf. En Ivan, die krijgt er een punthoofd van.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 De organisatie van het huis, de planning voor de kinderen en dan nog eens de vrede bewaren. Dat is pas multitasken. Oh, merci. Met jouw skills word je met VDAB zo leerkracht. Oh. Thuisverpleegkundige. Ah, tof. Of misschien... Callcenter-medewerker. En kan ik mij zomaar omscholen? Jij kan dat. Ontdek wat je allemaal kan. Met de begeleiding, opleidingen en jobs op vdab.be. Oh, leuk. Vdap. Samen sterk voor werk. Informatie van de Vlaamse overheid. We zijn hier vandaag samengekomen om afscheid te nemen. Afscheid van een vriend dat je mooi geklonken. Of... Mia. Ja. Van... Of... Nights in White Satin.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 DATS24. Je lichtpuntje in donkere dagen. Want je tankt er niet alleen lage prijzen, je valt er ook in de prijzen. E-bikes, fitnessabonnementen en tot 250 euro winkelbudget. Info en voorwaarden op DATS24.be. Punto punto. punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen, dag Rick de Boe uit Galnaarden. Goedemorgen allemaal. Rick, hoeveel keren roepen ze boe naar jou per dag? Of niet veel. Uh, mensen zijn dat gewoon om mijn achternaam, te weten, diegenen die mij kennen, maar uh, nee, dat wordt uh, niet geroepen. Goeie naam, je hoeft voor de radio zijn. Rick de Boe. Ja, top. Goed. Zeg, vooral, jij uh, bent een mens met een hart voor uh, dieren, want je hebt de VZW Liefde voor pootjes. Wat doen jullie? Klopt, wij vangen uh, hondjes op die bij mensen bijvoorbeeld weg moeten omwille van familiale redenen, mensen die naar een hoog moeten. Uh, mens, uh, hondjes die eigenlijk van bij um, kwekers komen, die, uh, die eigenlijk uitgekweekt zijn, om het zo te zeggen, die vangen wij op in huiselijke king. Wij begeleiden die om nadien een nieuw leven te starten bij een nieuw gezin. Allee, dat wat, wat een goeie neef. zaak. Mooi, ik hoop van harte dat je die goeie morgen morgen mok wint. Uh, kun je zeker gebruiken. Zometeen start de klok, je krijgt vragen. Eén letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden win je die. Speel snel en Goed. pas meteen als je het niet weet. We beginnen vanmorgen met de Upsilon. Daar gaan we. Ja. Welke Upsilon is een Vlaamse muziekgroep die bekend is van als ze lacht? Pas. Welke Z heb je te veel wanneer je maar blijft piekeren? Pas. Welke A is een Zweedse muziekgroep waarvan de donkerharige zangeres? Welke B is een gemeente in Vlaamse Brabant maar ook een knaagdier met scherpe tanden? Maybe. Welke C, oh, mogen we nog stellen, is de wederhelft van het roversduo Bonnie? Kleid. <laughs> <Clyde. laughs> Evgenie, wist je niet? Zorgen heb je wanneer je te veel piekert. Maar dan zeg je, het ging lekker. Hè. Abba natuurlijk, de zangeres Annie Fried is vandaag jarig. Of Frida... B. De gemeente in Vlaamse Brabant met een kraagdier, scherpe tanden. Was inderdaad Bever. En Bonnie en Clyde. Ponto, dat, was even een, Ponto, dat was even een comeback. Goed gedaan man. Die zijn binnen. Veel plezier nog met Dankjewel. de VZ2. En een goeiemorgen morgenmok. Dag Rick. Ponto, Ponto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Goeiemagent! In de jaren 80, jaar, was goede reclame voor afgezakte lingerie. En vooral voor topmuziek was zo'n fan. Nog altijd, ze blijft het toch maar doen. Er komen nog wat reacties binnen op dat verhaal uit Perk van die Bakker. Nog eentje van Erik, Erik de Baren, die laat weten. Ja, goeiemorgen, net het verslag gehoord van die bakker. Niet nieuw, ga je even terug in de tijd. Zijn broer was bij de Rijkswacht, zo lang geleden, in Nienoven. Die had toen ook mensen opgepakt. Terwijl hij het verslag nog aan het uittypen was, passeren ze al zwaaiend voorbij het raam op weg naar de volgende opdracht. Daar worden mensen kwaad van. Daar worden ze heel boos. Ik hoop dat de mensen uit de politiek nu meeluisteren. Want het moet, ja, het moet echt wel anders. Willems. Kies Willems, leef slim. Zou je kunnen zeggen van het weer: het moet anders. Sabine Hagedoren, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoop dat kan ik daar ja, en je Roeselaar alweer aan het regenen is. Wat krijgen we? Uh, wel, er vallen lokale buien. Het zal zeker niet overal zijn. Dus voor vandaag toch een pak minder nat dan uh, gisteren. Uh, lokale buien, ja, hier en daar minder en ook minder hevig. Um, er hoort nog wel wind bij, vooral tijdens zo'n bui. En voor de kuststreek, met soms rukwinden rond uh, 50 kilometer per uur. En ondertussen temperaturen die gaan naar uh, 11 of 12 graden. Vanavond zijn er zelfs uh, brede opklaring. Dus de zon komt er vandaag ook wel af en toe door en blijft het droog in de loop van de nacht wel opnieuw meer wolken en dan stilaan minder wind bij minima tussen 2 en 7 graden. Dus morgen we starten droog, weliswaar met veel wolken en dan in de loop van de dag mogen we alweer regen verwachten, vanaf het westen soms matige regen. En ook s'avonds en s'nachts blijft het eerst nog redelijk veel regenen. Vrijdag is het dan een drogere dag met temperaturen tot 10 graden, dus koeler en dan in het weekend ja, krijgen we alweer onze portie nattigheid. Zaterdag trekt het een regenzone van west naar oost en gaat die wind opnieuw aantrekken. Zondag zijn er nog hier en daar een paar buien met redelijk veel wind. Ja, en ook begin volgende week, Peter, blijft het nog zeer wisselvallig met soms regen of buien. Ja, we gaan er moeten mee doen, maar fijn is dat niet. Dankjewel, Sabine Hagedorn. Waar zit postbode Kenny met zijn gouden pakje? Ik zou wel klaar staan aan mijn brievenbus. Je weet nooit dat hij in jouw buurt is. Er is Snap van Rosalind. Zo Turn my head off Wishing these memories Would fade and never do Turns out people lie They said just snap your fingers As if it was really that easy For me to get over you I Just need time Snap and watch.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 Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Ze trad op op het Eurovisie Songfestival vorig jaar met allemaal post-its. Het was een indrukwekkend decor. Ze eindigden ergens achteraan. Maar wat een hit jongens. Rosalyn. Voor Armenië. Gelukkig is er muziek. Hè? Zometeen het nieuws uit je buurt. Het is één over half acht. Eerst Charlotte.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 Elsbrand. goedemorgen. De hevige regen en wind van gisteren heeft ook in de provincie Antwerpen heel wat overlast veroorzaakt. De Antwerpse brandweer kreeg meer dan 50 meldingen binnen vooral voor wateroverlast, maar ook voor stormschade. Ook in brandweerzone Kempen liepen straten en kelders onder water. En in de ruime regio rond Mechelen moest de brandweer vooral uitdrukken voor wateroverlast, zegt Nathalie Verleijen van Brandweerzone Rivierenlands. Ja, over het algemeen zijn dat meldingen die gaan over een Huis die onder water staat op een kelder. Maar er zijn ook een aantal iets grotere interventies, zoals de Boomse Straat in Willebroek of de Misstraat in Berlaar, waarop de straat onder water stond. Ook de Thijsmanstunnel op de Antwerpse Ring, de tunnel onder de expressweg in geel en de Ruppeltunnel tussen Boom en Willebroek waren een tijdje afgesloten. <middels> In Antwerpen, in Jan van Rijswijklaan, is een vrouw van 44 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een tram. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren, zegt Wouter Bruins van de politie. Het zou dus eens kunnen dat het slachtoffer een kap op had en met die hevige regen dat hij dan het aankomende tram niet had opgemerkt en die aanrijding is natuurlijk een zware klap geweest. De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 In de winter is de grootste capaciteit uh, die erbij komt, is ook voor mensen zonder wettelijk verblijf. Hè. Dus um, daar is nu in de winter ook mogelijkheid om daar uh, een bed aan te bieden. Maar voor de rest zijn dat mensen die al een tijdje in Antwerpen verblijven of die geen woonplaats hebben.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 Voertuigen, mogen maar een breedte hebben van 3 meter. Dus die 4 meter is uh, ruim voldoende om uh, de praalwagens te laten passeren. De carnavalstoet van Herentuit is de oudste van ons land en gaat eind februari uit. Het wordt bewolkt met buien of regen bij zo'n 12 graden. Morgen veelal bewolkt, maar grotendeels droog. Dan daalt het kwik naar 9 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app van VRT Nieuws. I'm mm -hmm problemen op de weg dan maar Mona. Ja, die zijn er vandaag ook weer bij. Naar Brussel meer dan één uur aanschuiven op de E314 tussen Tieltwingen en Wilselen. Het gaat een kwartier trager op de binnenring rond Brussel tussen Itre en Halle. Verderop verlies je 20 minuten van Strombeek tot Vilvoorde. Naar Antwerpen drie kwartier extra vanaf Herentals West en 10 minuten vanaf Haastonk. Op de Antwerpse ringen een half uur bij naar Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 naar Gent 20 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke. Door een ongeval op de R van Merelbeken naar Sint-Nijs-Westrem is de hoogte van de Kortrijkse Steenweg de weg volledig versperd. Verder richting Zelzaten is ook in Wondelgem de rechterij dicht. Dat komt door een ongeval. In Gondrode bij Melle is de gerard Steenweg in beide richtingen afgesloten nog eens door wateroverlast en het treinverkeer tussen Lichtervelde en Tielt, Tieltliever blijft naar verwachting nog de hele week onderbroken. <laughs> ja, waar het hoofd van vol is, dan loopt het mond van hoog natuurlijk. Bon, uh, Goed, dankjewel Mona voor... Prachtige poëzie. Anne Hansen uit Erpenmeren die zo'n ochtendwandeling aan doen in de zon met onze muziek van Radio 2. Om het tempo hoog te houden, het is in Turkije. En wel, kijk eens naar boven, want daar zitten zeven paarden in de lucht. Zometeen over drie minuten. Krevel. Jouw Black Friday, maar dan beter? Bestel via click Collect op krefel.be en haal je electro één uur later al af in de winkel van je keuze. Krefel. Leef beter. Ketnet Junior brengt de wonderwereld van tic-tac tot bij jou. TikTok! Stimuleer je peuter om kleuren, vormen en woorden te ontdekken met de tic-tac-boekjes. Tic boekjes van Tic Tac. Het ideale cadeau. Nu overal verkrijgbaar. Yoopie. Voor ondernemers die tijdens de feesten keihard moeten werken, gun zelf daarna ook eens een dagje om te hangen in de zetel, te kijken naar je TCL QLED-tv of te scrollen op je nieuwe Samsung smartphone of iPad. Word nu klik van Telenet Business en kies je feestpromo. Voorwaarden op telenet.be slash business of in je telenetwinkelpunt. Kijk Camille, mijn boeken voor de winter. Nu nog een boekenkast. Met een tv-meubel voor kerstfilms. Ah ja, wacht. Liefste kerstman. Nee, schrijf beter. Liefste Kamber. Goed idee, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseren je bij het ontwerpen van kasten op maat voor jouw leefruimte. Profiteer van de NDR's actie in al onze showrooms. Kamber. More space for your place. Hey, ik ben Gitte. Ik werk bij Colrout. En we hebben nu al niet te missen feestpromos. 20% korting bij aankoop van drie flessen Cava Masperi. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 28 november in onze winkels. Voorwaarden op kolruid.be Kolruid, laagste prijzen. Ons vakmanschap drink je met verstand Krevel. jouw ja, Black Friday, maar dan beter? Bestel via en Collect op krevel.be en haal je electro 1 uur later al af in de winkel van je keuze Krevel, leef beter Laat de Viking in je los met Viking Lotto Nu met de grootste kans op winst Er is nu woensdag een jackpot van zo'n 24.200.000 euro Speel Viking Lotto online en in je krantwinkel of tankstation Viking de Sinterklaas wordt binnenkort geopend. Welke droomcadeaus liggen er op jou te wachten? Ontdek ze allemaal bij Dreamland. En per aankoopschijf van 50 euro krijg je nu een kortingsbon van 5 euro geldig op je volgende aankoop in de winkel. Voorwaarden op dreamland.be Dreamland, pak je dromen uit. Politici zijn er voor de hardwerkende mens. Maar soms heeft die hardwerkende mens zo hard gewerkt dat hij thuis zit met een burn-out. Maar ook met een topidee Om werklozen te activeren of om het openbaar vervoer weer op de rails te krijgen. Met de Red de Toekomst gaat de Standaard op zoek naar jouw buitengewone oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan. In het onderwijs, rond mobiliteit en wonen, gezondheid en samenleven. Denk, discussieer en support ermee in de app van de Standaard en red de toekomst. De Standaard. De kritische massa. Kom fluitend de drukke werkweek door met Viva Veel Voordeel bij Kruidvat. Nu, veel lucovitaal, vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd vervelen. Waar staat Kenny de postbode met zijn fiets? Je hoort het allemaal na de zeven paarden in de lucht. Radio 2. Zijn klaar? Goedemorgen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. gewoon van bij ons. Hè. De Pebbles, wereldhit met Seven Horses in the Sky. Het is dus 18 voor 8. Ja, ja. Het is zover. Luister en kijk mee in de app van Radio 2 of Live op VRT. En kijk even of hij bij jou in de buurt is. Kenny de Postbode, goedemorgen. Goedemorgen Peter. En iedereen in de studio? De goud. gouden pakje staat te blinken. Bon, je had een cryptische tip. Uh, was het ook alweer als de als gras twee klontjes hoog is, we gaan de poppen aan het dansen. Dat was niet in Tienen. Nee, dat we was We zitten wel... in de graspopgemeente Dessel. Ah, tuurlijk, ja, ja, graspop daar. Oké, okay, Postbode Kenny, je hebt een gouden pakje bij. Een jaar ja. lang car wash. Ga naar de winnaar of de winnares. Succes. We zitten hier in uh, een veldwegje. Het is hier, uh, ik denk dat ze die prijs hier goed gaan kunnen gebruiken. Goed. Ja, er staat er al iemand in de verte aan een poort te wachten. Er staat een mevrouw buiten aan haar brievenbus. Goedemorgen, morgen mevrouw. Oh, en de, de poes is er ook bij. Goeiemorgen. Het is inderdaad echt heel leuk hier. Wat een verrassing! Wow. Als u <grijd> mag ik u naam weten? Lief Goebert. In naam van de Goeiemorgen Morgen mag ik u dit gouden pakket overhandigen. Alsjeblieft. Geweldig, geweldig, geweldig. U weet de inhoud ervan? Ik weet de inhoud ervan. De was een heel jaar. <hijf> ik denk dat je dat hier wel doet. dat hier. <hijf> ik denk dat dat wel... We uh... even openmaken en dan je mag u de cheque eruit halen en eens laten zien aan oh. iedereen Kijk zeg. Ja, maar. ja Kenny de postbode zat in Dessel Een gelukkige mevrouw daar in Dessel Die dat zeer goed kan gebruiken Dus je weet wat gedaan Schrijf je ook in voor volgende week want dan hebben we weer een nieuwe prijs, een nieuwe kans Meld die brieven dus aan Schrijf hem in, die brievenbus En Peter Post, die klaar de klus Goedemorgen, morgen. Just when I thought, love was impossible And I was about to get philosophical There she was, with a coffee to go Perfectly framed by a beautiful Basquiat Endorphins up to the maximum When she said, let's call a taxi and go It's no secret Love will mess you up Teach me I'm dying to know. Let's ride all night, let's make a thing. Or it, stop off in Vegas and put a ring on it, shut up the meter. je? Over drie minuten zing je loeihard mee. Niet alleen omdat je bijvoorbeeld ingeschreven bent... voor uh, het gouden pakje van Peter Post voor volgende week... maar wel omdat Margot van de Regio er is. Je zag ze daarnet met een trui met een groot cijfer 125 op. En morgen rond deze tijd dan weet je wat dat betekent. Maar als je kan, kijk nu zeker ook even mee. Margot van de regio Of volg het gewoon lekker op de radio, want het is een echt een hele goede dag... 40 dagen voor Kerst, dikke maand, dus bijna tijd om die enorme kerstboom te zetten op de Grote Markt in Brussel. En die komt uit Lier en je kan die nu al zien, want Margot staat in de tuin ja, van de eigenaar. En dat is zo'n mooi verhaal. Margot, vertel eens wat, wat gebeurt daar allemaal. Ja, wie meekijkt via de Radio 2-app of via VRT1, die ziet dat ik voor een mastodont van een boom sta. Uh, Pierre, de mesmaker van Interarbo. Hoe groot is die exact? Ja, die boom zal tussen de 20 en 22 meter zijn. Wow, en hoeveel weegt die? Ik vermoed uh, 8 tot 9 ton misschien wel. Ja. Oké, okay, en die gaat dus binnenkort een plaatje krijgen op de Grote Markt van Brussel. Maar het allermooiste aan deze boom vind ik, Pierre. Wij staan in de tuin van Maria en Jozef. Inderdaad, dat, dat wordt nu juist leuke deze jaar dat die, die meneer Jos, dat die als geboortenaam Jozef heeft en Marie, dat hij als geboortenaam Maria heeft. Dus dat is een prachtig aanbod tussen Jozef en Maria gaan de boom schenken ja. met de grote maagd. Ja. Kerstiger, kerstiger kan, het, kerstiger uh, kan, kan het bijna niet zijn. Um, nu is die gigantisch groot, maar hij staat hier al meer dan 50 jaar in de tuin. Inderdaad, hij is begin van de jaren 70 aangeplant. En uh, heeft hij heeft hier altijd mooi als uh, alleenstaande boom kunnen groeien. Daarom is hij mooi rondom uh, groen is. En ik hij die in plaats vinden op een, op een grote markt. Het is prachtig, omdat hij perfect is langs alle kanten. Eigenlijk, hè. En hoe zijn jullie bij deze boom terechtgekomen? Want okay, het verhaal van Jozef en Maria is prachtig. Maar ik denk niet dat dat de doorslag heeft gegeven om deze boom te nemen. Nee, gedurende het jaar uh, kruis ik Gans Vlaanderen en Wallonië op zoek naar uh, grote bomen. Eigenlijk een beetje Kerstboombespoter we halen de meeste van onze bomen uit een privaat domein van duizend hectare maar dan die solitaire bomen dat je dan in de voortuinen tegenkomt hebben dan ook dikwijls een kans het is zo dat mensen soms hun boom in de zomer laten omzagen, wat ze geen licht hebben voor zonnepanelen of dat hindert voor de buren en dan vind ik het jammer dat zo'n prachtige boom verdwijnt tot niets, dat die anders door ons nog kan gedurende een paar weken de grote verdet zijn ergens op een, aan een stadhuis <lacht> van een of andere Belgische stad of, of Nederlandse stad eigenlijk. Hè. Dus je hebt hier dan aan de aan, aan de bel geduwd en gezegd, hallo Maria, uw boom, die zou wel heel goed op de Grote Markt van Brussel kunnen staan. Ja, ik heb eerst natuurlijk mijn waardering uitgesproken voor de, voor de mooie boom, want ja, voor een half en half uh, moeten, ze ons niet, nee, moeten ze ons niet vragen. Het moet altijd zeer mooi zijn. Het is altijd de overtreffende trap eigenlijk. Ja. Hè. Dus uh, deze hier was perfect. Ik denk dat het een van de mooiste van Europa was. Hè. Oeh, mai, wat een compliment voor Maria en Jozef. <lacht> zeg, uh, zometeen gaat hier een gigantische takeloperatie beginnen. Hè. Ik denk dat je daar toch wel een beetje stress voor hebt. Ja, we hopen dat Murphy er niet bij is dit jaar. Uh, dus de grote telescoopkraan gaat zich de woning vooraan positioneren. En dan wanneer de boom gezaagd wordt, wordt die helemaal over het dak heen getild En dan hopen we dat er niks fout gaat. Hè. Nee, absoluut. Ik denk dat Maria van de Zijlijn uh, zal gaan kijken. Want ze heeft net een heupoperatie gehad. Ze gaat lekker uh, van binnen alles warm uh, bekijken. En hopen dat, dat de kerstboom niet op haar hoofd valt uiteraard. Maar wanneer staat die in Brussel? Uh, morgen vroeg is voorzien dat we daar rond zes uur de grote markt oprijden. En dan bij... Keken van de dag gaat die zichtbaar zijn op de grote markt eigenlijk. Hè. Oh, voilà, kijk, iets om keihard naar uit te kijken, want ja, nog 40 dagen en het is zo ver! Ja, maar ja, ik vind het nu jammer van die heup ja. van Maria, want ik dacht, ik kan, ja. ze kan misschien haar heup losgooien. Uh, want de, oh, we gaan iets doen. Het moet. Hè. 40 dagen Margot, Wat gaan we doen? Vertel het ons. We gaan Mariah Carey draaien, toch? Hoi. Altijd, ja. altijd, altijd. Zet hem luid. Dans mee en geniet van die prachtige kerstboom. One a lot for Christmas Want for Christmas is you? Ja hoor, Lief Kuipers, die is heel hard aan het meezingen geweest. Fijne dag van Lief. Lief, ook een fijne dag voor jou. Els Verberg bleef nog even in de auto zitten. maar is ze maar iets later op het werk voor die topmuziek. Goedemorgen, Ja, Danny Everhart ook. Goedemorgen die kerstvibes. Oh, doet zo goed. Ja, genoten? Ja, genoten, natuurlijk, Absoluut. Zeg, er is iets bijzonders geweest, want de natte Jan, dat was het gisteren, Regisseur Jan Verheijen had een perfecte dag gekozen om mee te gaan met de vuilniskar. Want het is week van de vuilnisophaler Met dit weer respect hoor. En Jan had beloofd om een dag mee te gaan. En Jan, um, ja, hij heeft ook een bijzonder soort afval opgehaald. Ik, ik had er nog niet van gehoord, maar kijk, ja, het kan. Je hebt gewoon afval, dan heb je ook PMD, ja. maar hij heeft nog iets anders opgehaald. Hè? Wij hebben de Bloemenwijk in Moerbeke 800 kilo PDM lichter gemaakt. <laughs> Excuseer, wat heb je? PDM. PDM. PDM. Ook, ook goed, hè. Maar vooral als je echt afval moet ophalen in dit weer. Heel, heel veel respect, hoor. Even handen in de lucht. Ja. Het waren Hollanders.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 Stop. Yeah. Yeah. Inderdaad. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 450 gram vers varkenshaasje op Ardense wijze voor de knaldiprijs van maar 6 euro. Dat is niet duur voor Belgisch kwaliteitsvlees. Haasje dus maar snel naar de winkel. Aldi, altijd slim. Kom op zondag 19 november naar de 17e editie van de Dag van de Ambachten. Ontdek alleen of met vrienden en familie de ontwerpers en makers achter onze schitterende lokale producten. Alle deelnemers vind je op dagvandeambachten.be. Onze ambachters verwachten je een in initiatief van de FOD-economie. Aha, een discobol, karaoke set, just dance. Dit is de verlanglijstposter van Lara Rosso. Dat wordt een geweldige zangeres. Adere! Plak al je cadeauwensen op de verlanglijstposter. Dan kan de Sintse scannen met de app van Bol. De winkel van blije snoetjes. Black Friday Weeks bij Mediamarkt. Let's go. Kleur je leven met spetterende tech voor straffe prijzen. Zoals een Saeco Gran Aroma espresso-machine voor maar 599 euro. Schenk jezelf thuis het perfecte Italiaanse kopje koffie. Nu bij Mediamarkt. Ons eigen plekje. Een gezinnetje stichten. Mijn kindjes erbij. En waarom niet verhuizen? Kleine of grote veranderingen in je leven? Er is altijd een Ego-keuken met een slim design waar je je met je hele gezin thuis voelt. En omdat we allemaal een duwtje in de rug kunnen gebruiken, profiteer je nu van 25% korting op je nieuwe keuken. Ego. Wat een verandering de echt indrukwekkende verhalen van Jacques Vermeijer wil je horen en zien. Jacques staat al te popelen na 8 uur bij ons hier. Goedemorgen. Elke dag, wel voor 2. DMT Radio 2. Het is 8 uur. Via het nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen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 en staan alle opvangbekkens vol. Maar ook op andere plaatsen is er wateroverlast. Vooral in de Vlaamse Ardennen in Oost-Vlaanderen. Daar moest de brandweer gisteravond ongeveer 100 keer helpen. In Antwerpen kreeg de brandweer meer dan 50 oproepen binnen voor stormschade. In Mechelen liepen een paar huizen en kelders onder. En in Limburg kreeg de brandweer een dertigtal oproepen. Vooral in de buurt van Hasselt. De vakbonden voeren vandaag actie bij de distributiecentra van de supermarkten. Die worden zoveel mogelijk geblokkeerd, waardoor niet alle supermarkten vandaag bevoorraad kunnen worden. De bonden willen een premie van 250 euro voor het logistiek personeel, maar de werkgevers willen maar 150 euro geven, omdat hun winstmarges dalen. Maar daar is Steve Rosseel van de Christelijke Bond het niet mee eens. Volgens ons zijn de cijfers in de sector zeker niet slechter als voor corona. Wij zien ook wel dat er zeer veel winsten uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. En dat mensen vragen ook een deeltje van de koek. En we praten hier amper over een halve euro netto per dag voor de komende twee jaren. Dus wij denken niet dat onze eisen overdreven zijn. En volgende week woensdag plannen de bonden een dergelijke actiedag. De Vlaamse regering wil dat er volgend academiejaar opnieuw meer studenten mogen beginnen aan de opleidingen voor dokter en tandarts. Er zouden 1723 kandidaten geneeskunde en 252 kandidaten tandheelkunde mogen starten. De regering bekijkt ook of er een extra tandartsopleiding kan komen naast die in Gent en Leuven. Het is de federale regering die het aantal studenten dat zich kan inschrijven bepaalt. Maar dat wil minister van Onderwijs Wijts nu omkeren. Wij draaien nu om. Wij vragen als Vlaamse regering, minister Gevits en mezelf, om het quotum opnieuw gevoelig op te trekken en dat de federale regering vervolgens daarvoor zorgt dat er een besluit wordt genomen, zodoende dat die studenten zich verzekerd weten in de toekomst van de nodige RISF-nummers wanneer ze afstuderen. De Vlaamse regering trekt er vanaf volgend jaar... Elk jaar 10 miljoen euro extra vooruit. Israëlische gewapende troepen zijn afgelopen nacht het grootste ziekenhuis in de Palestijnse Gazastrook binnengedrongen. In dat ziekenhuis zijn nog altijd duizenden mensen. Vele de vols. Je volgt het nieuws voor ons. Wat weet je intussen al?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 zal nu zonder publiek gespeeld worden maar gekochte tickets die worden wel allemaal terugbetaald. En dit is het nieuws uit jouw Beert. Op de Preda-baan in Merksem houden politie en stad een grote controleactie tegen sluikstort en in Lier wordt zometeen de 22 meter hoge kerstboom gekapt die naar de Grote markt in Brussel zal worden gebracht voor einde jaar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 de problemen op de weg, Mona. Ja, toch wel wat voor een woensdag. Ja, inderdaad, zeker wel. Naar Brussel verlies je een kwartier vanaf Semst, bijna een half uur op de E314 tussen Tieltwingen en Wilselen. Ook op de N19, die ligt parallel aan de E314 een half uur bij. Dat komt door omrijdend verkeer tussen Aarschot en Holsbeek. Op de E40 langzaam rijden vanaf Everberg naar Brussel en hetzelfde vanaf Jezus Eik. 10 minuten trager op de binnenring tussen Iteren en Halle. verder op een half uur bij van Stormbeek tot Vilvoorde. Dan een kwartier extra tussen Waterloo ...en ter vuren door een ongeval op de linkerrijstrook... ...en 10 minuten van Huizingen tot Watersbrakel. Naar Antwerpen tot drie kwartier aanschuiven op de e 313 ...vanaf Herentals West is dat verder de gebruikelijke files richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring tot de drie kwartier richting Gent... ...tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 naar Gent nog 10 minuten bij... ...tussen Erpenmeren en Merelbeke. Door een ongeval op de R4 van Merelbeke richting Sint-Enijs-Westerm... ...is de hoogte van Zwijnaarten de weg nu volledig versperd. Daar sta je stil vanaf Merelbeke. in grondrode bij Melle is de Gerarberse Steenweg in beide richtingen afgesloten door wateroverlast en het treinverkeer tussen Lichtervelde en Tielt blijft waarschijnlijk nog de hele week onderbroken. Minimax Minimax Minimax waterontharders. Radio Goedemorgen, morgen. Het is Frank de Meij, waar is Kimmeke? Well, Kimmeke die heeft een keerontstekingsken. Ze ligt thuis in haar bed. Maar morgentjes zou ze normaal gezien terugkeren. Hey, hey, hey, Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Ik vind dat zwart als ze Kimmeke zeggen. Het is positief bedoeld, waarschijnlijk. Hè? Ja, ja, ja, maar. Ik weet niet of ze het graag zou horen. Ik, dat weet ik dus ook niet, ja. Ja. Dankjewel, Charlotte. Ja. <laughs> Peter Peter. Ik, ik, ik, ik hoorde het Verhoost van de week nog op televisie. Tegen wie was dat nu? Uh, ah, tegen de, de ex-mis België. Ja. Ah, duim de naam. Allee, help. <laughs> Sorry, van Celine van Ooitsel. Celine van Tot twintig keer Celineke. Oh, nee. Ja, nee, heel nee. bijzonder allemaal. Maar goed, het is 15 november vandaag. Het is Koningsdag in ons land. De dag dat je hoort op Radio 2 dat het slecht weer blijft, Dus dat ze in West-Vlaanderen en de rest van Vlaanderen ook een beetje met de poepers zitten. Het zou iets minder zijn vandaag, dat is een voordeel. Maar kom vooral lekker binnen, want het wordt zeer gezellig. Jacques Vermeijer heeft net koffie en ontbijt genomen. Ja, uh, jij moet wel een telefoon zo'n kop, een oh, microfoon. Ja. Ja. Is radio Jacques? Ja, je ja, denkt ja. dat jouw stem. Zo draagt ja. dat dat niet nodig is, allemaal. Ik heb onder een headset. Ja, dat is dat, ja. En ook een megafoon van aan bakken, zijn, man. dat is ook zo. Hoe gaat het een beetje? Hoe Peter, Ja. ja. ja. Ja, zo'n ochtend dus. Komt goed. Ja, vanavond, vooral op televisie natuurlijk, ook uh, Het je reisprogramma. Ja. Jacques en Urbain op wereldtournee. Mm. Jullie doen comedy in een boel buitenlandse steden met Urbanus. Vanavond uh, doe je Berlijn. Uh, uh, gisterenavond, hè? Uh, sorry, gisteravond. Ja, ja. Gewoon uitgesteld ja. oh, ja. kijken. Ja. <lacht> <lacht> dat ga ik straks uitgesteld kijken, hè? Het is dat. Je bent is een dat? fan, hè? Ja, ja. Ja, Peterke. Okay. Het Een <lacht> <lacht> was in Berlijn. Nee. Goed. Nee, nee top, toch? Nee, nee, we hebben in New York gedaan. Dat is toch een belevenis. Ja. Ja. Met een optreden wat toch wel spannend is en in Berlijn. Ja, dat we toch ook wel zien het oorlogsverleden en, ja. en ook optreden voor de Duitsers. Dus het is altijd wel heel boeiend. We zijn vijf dagen onderweg met Erik Goens. en uh, ja, boeiend. Ja, ik dacht dat je ging zeggen van... Erik Goens, dat is... Uh, dat Stop. is ja, dat top ja. Hij ja, had heel, heel veel vragen ook. Maar vooral, die had iets ontdekt. En dat vond ik wel straf toen ik het zag. Uh, iets uit jullie verleden, uit het oorlogsverleden ja. effectief in Duitsland. Jullie kregen heel bijzondere documenten. Ik had Erik zelf even laten vertellen. Je kan meekijken in de app van Radio 2. Of nu live op VRT1. Zowel Stop. Nonkel Maurice als vader Firmin belanden in de winter van 1943 in Berlijn. Hoe en waar... Daar ontbreekt elk officieel spoor van tot nu. Is voor ons? Dit is de oproepingsbrief van Maurice Servranck. Oh, ah, de papieren die nodig waren om naar hier te komen. Boy, Je werd gevangen genomen en dan moesten nog papieren hebben om binnen te bevoeren. Maar dus alle twee jullie ouders zijn uh, gevangen genomen? Ja door de Duitsers, wat is daar gebeurd zeg een gevangenkamp, hè? jonge mensen mijn vader was 19 jaar denk ik, ik werd opgeroepen, hè? dus moest naar Duitsland heeft dat twee à drie jaar gewerkt in een, in een werkkamp uh -huh. en ik heb altijd die verhalen gehoord maar nu werd ik geconfronteerd hij is ook in Berlijn geweest, dat wist ik niet en uh, dat was me geconfronteerd. Ik heb ook de papieren met, met de foto van mijn vader gezien, al die Duitse papieren. Ja. En, en dat doet toch wel iets. Dat met, denk ik wel. Met, ja. Ja, ja. En vooral het feit van, dat je dan beseft van. Goh, we hebben het hier toch echt goed op dit moment. Maar ja, jongen, als je weet, ik ben bij het leger geweest en ik, uh, ik was bij de militaire politie en, en dan dacht ik, als ik nu nog enk drie maanden erbij doe, als het oorlog wordt, dan zal ik dit en dat. Wij leefden in oorlog. Hè? Wereldoorlog 1 was met een bompa die erover vertelde. Mijn vader over twee, wereldoorlog 2. Ja, maar wereldoorlog 3, dat kan ook gebeuren. Hè? Sowieso, ja. En dat we al zo lang geen oorlog hebben en dan, ja, die belachelijke oorlogen nu, dat is toch een totale verandering. Hè? Maar uh, ja. Zeg, Jacques Vermeijer, je bent hier en we weten, je bent een mens met een duidelijke mening. Heel Vlaanderen wil sowieso mee Dus Jacques Vermeijer... Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja maar, ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Neem je bordje en lees voor. Wat ja. is jouw ja. gedacht vanmorgen, Jacques? Laat de lichten s'nachts branden. Hé? Laat de lichten s'nachts branden. Ja. Ah, de straatlichten bedoel je? De straatlichten bedoel ik. Is dat een probleem bij jullie? In de ja, ik ben, uh, ik ben iemand die s'nachts rijdt met een auto. Ik, als je optreedt, moet er naar huis rijden. Ja. En wat hebben we? Uh, de verlichting in vele dorpen valt uit. In die gemeente niet, dan ander wel. Dan heb je ook nog de trajectcontroles dat je in doog moet houden. Al de, de, de, de, de, de beperkingen de van, snelheden. van snelheden. Je moet je weg vinden. En dan de autostrades. Dus als het geregend heeft, rijden precies door een zwembad. De lichten zijn uit. Er zijn ook geen reflectoren gelijk in Duitsland. Dus ik vind, ze zijn over de veiligheid bezig. Het gaat wel over de economie, de kostprijs van de elektriciteit. Mm -hmm. Maar dit is toch een veiligheid. Als je bijvoorbeeld in Zuidleeuw opgetreden hebt en je moet naar Keerbergen dan moet je 15 kilometer door kleine baantjes, en dat is allemaal met vluchtheuveltjes, en de Naagse Steenweg bijvoorbeeld, ja. van Brussel, dat, als je dat niet kent, en de lichten zijn uit, maar daar branden de lichten wel meestal, je moet dan naar rechts, naar links, dan is er weer een heuvel, dan is er weer dat. Ik vind, het is niet meer veilig om s'nachts te rijden, dan kunnen de mensen zeggen, ja, maar s'nachts nacht, moet je in het bed liggen, hè. Ja, ik treed <lacht> nog altijd op. Ja, en, en ja voilà. En ja. ik ben soms mee 's s'nachts nog aan het rijden, en dan, dan voel je die problemen. Duidelijke dag van Jacques Vermeer laat de straatlichten aansnachts. Wat is jouw mening? Je kan ze nu delen in de app van Radio 2. Oh, oh, I heard your outer kissing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 Kissing strangers. Kissing strangers van Berre. Ja, Jacques Vermeijer bij ons een heel duidelijk gedacht had. Straatverlichting. Veiligheid. Die moet s'nachts aanblijven. Ook in de gemeente, want natuurlijk ja, sommigen blijven aan op dat ja, maar niet in de gemeente. Um, even kijken, zie ook niet goed in het donker, zegt Hendrik Goemenne, plus regen. Dus heel jammer voor de andere weggebruikers die niet voldoende verlicht zijn. Jacques heeft duizend procent gelijk. We moeten bovendien rekening mee houden dat onze Vlaamse wegen doorgaans in zeer slechte staat verkeren, zegt Jan Dirks. Ja, ook dat... Ook fietspaden, hè. De, de, de, de baan van Leuven naar Brussel... Wat de fietsers moeten rijden, soms op de graskant. Hè? Allee, dat houden niet vermogelijk en dan s'nachts hem niet verlicht. Alleen ja, je brengt mensen in, in, in gevaar ook. Hè? Ja, nog iemand die dat weet, is Katrien Pieters uit, Peter, sorry, uit Nijlen. uit Neil. Akkoordjaak, ik doe thuisverpleging. Hier werken de lichten s'avonds ook maar op halve kracht. Heel vervelend om huisnummers te zoeken en dergelijke. Dus ja. ook dat niet alleen naar veiligheid, mm -hmm. natuurlijk. Hè. Um, we hebben iemand die ons kan uitleggen waarom ze dat tegenwoordig doen en welke regels ze daarvoor volgen. Dat hoor je over vijf minuten bij ons. Deze week op Radio 2 BNB, Bene Bene, de nieuwe digitale radio. Radio 2 BNB, Evergreen 1000: de ultieme lijst met de mooiste liedjes die al heel lang meegaan. Elke weekdag vanaf 12 uur. En luister zaterdag vanaf 10 uur naar de grote finale op Radio 2 Bene, Bene. Exclusief op DAB Plus en VRT Max. Kom fluitend de drukke werkweek door met Viva Veel Voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend altijd. Zus en zus en Leenbakker. Welke dag zou jij nog eens graag beleven? Black Friday, dan kan ik nog langer shoppen. Oh, niet die romantische avond met Lauret en zo. Nee, bij Leenbakker hebben ze charmantere dingen, ze Jaag nu elf dagen lang op de leukste Black Friday deals voor je woon- en slaapkamer bij Leenbakker en krijg 20% korting bovenop alle acties. Leenbakker. Mooi wonen, slim kopen. Radio 2 stelt voor de musical 1418 in een nieuwe versie.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 Kies Willems. Willems, leef slim. Wie wil jij als je in pannen valt? Uh, mijn mama. Oh, lieve, dat komt echt niet goed uit nu. Ik zit hier eindelijk bij de kapper om mijn haar te laten kleuren. Bel bij Pech, liever Touring. Er staan 200 wegenwachters klaar om je 24 uur op 24 te helpen. Toering, ga gerust op weg. Radio 2. Goedemorgen morgen held on to the past I would walk on water Fabiola onder andere in een nieuwe belpop over de Belgische Eurodance. Dat je onder andere horen dat die zangeressen van Milk Inc. en Toe Fabiola niet altijd uh, degene waren die je zag. Lang verhaal, moet je maar even kijken, ook op VRT Max. En goed nieuws voor de fans van Milk Inc. Reggie en Linda die hebben opnieuw twee shows aangekondigd, de vijfde en zesde show in het Sportpaleis volgend jaar. Het gaat hard. Bij ons is ook iemand die altijd hard gaat. Jaak Vermeijeren met een heel duidelijke stelling van morgen. Wat is jouw gedacht ook alweer, Jaak? Ja, laat de lichte s'nachts branden overal. Het heeft meer veiligheid om te rijden met de auto. Er en ook is... voor de fietsen enzovoort. Hè. Ja, Marten Vergouwe heeft nog een goed idee. Ja, oké, okay, dat ze dan niet aanstaan. Maar bij regenweer, laat ze dan wel aanstaan. Willem van der Kraat uit Hoogstraten. Goedemorgen Willem. Goedemorgen. Jullie hebben intussen ledverlichting in de straat. Dat is goedkoper natuurlijk in het verbruik. Uh, hoe zit dat bij jullie? Ja, wij hebben als enigste straat in Wortel uh, ledverlichting gekregen. Mm. En nu uh, sinds die tijd gaat het 's nachts uit om 11 uur. tot was morgen uur. Ja. Dus ja, dan sta je, Het is pikdonker nu. Als enige straat eigenlijk, dat snap ik niet. Heel veel mensen die erop drukken van het is onveilig, we zien niks meer. Op die manier gaan er meer ongelukken gebeuren. We gaan het vragen aan... Uh... Goedemorgen, morgen. Iemand die het kan weten van wegen en verkeer. Katrien Kiekes, goedemorgen Katrien. Hey, goedemorgen. Ja, vertel eens, het gedacht van Jacques is duidelijk. Laat die straatverlichtingen op de autostraden toch aan. Hoe zit het systeem op dit moment in elkaar? Ja, ik weet niet precies waar Jacques en de luisteraars wonen, maar het klopt dat op, op grote stukken van onze snelwegen de verlichting uh, uit is. En op een andere deel kunnen we het kiezen. Dus bijvoorbeeld in functie van regenweer, ongevallen, uh, wegenwerken bijvoorbeeld, kunnen we het aansteken. Okay. En op andere stukken, hele drukke stukken bijvoorbeeld, op- en afritten, uh, de ring rond de steden, daar gaat de verlichting wel altijd aanstaan. Dus het hangt er een beetje van af van waar, waar je rijdt. Is er ooit over gepraat om het gewoon weer helemaal aan te steken, om het veilig te maken? Ja, we gaan dat doen. Als het moet voor die verkeersveiligheid, dan gaan die lichten aan, sowieso. Maar we proberen het wel te doven als het kan. We kijken een stuk naar, naar energieverbruik en maar ook naar lichthinder bijvoorbeeld. Er zit in Vlaanderen heel dicht bevolkt en die lichthinder, ja, dat speelt wel een rol, zeker op onze wegen. Dus als het kan, gaan we de lichten wel uitdoen en op dat moment moeten de wegmarkeringen eigenlijk hun werk doen. Die gaan reflecteren met de lichten van de auto zodanig dat je een baanvak kan blijven zien. Maar we gaan dat nooit doen op stukken waar het gevaarlijk is. Ik zeg het, veel op- en afritten aan elkaar, kleinere wegen ook waar er voetgangers kunnen oversteken, fietsers zijn, daar gaan we wel zorgen dat die verlichting richting aanstaat, inderdaad. Jaak vond het beter geregeld in Duitsland. Wat is daar zo beter, Jaak? De reflectoren, hè, links en rechts. Hè. De banen zijn ook beter. Uh, nooit wateroverlast, wat hmm. bij ons sommige stukken wel hebben en andere weer niet. Ja. Maar er zijn geen reflectoren genoeg, links en rechts. Hè. Zijn er zo weinig reflectoren bij ons, Katrien? Ja, dat hangt er vanaf. Oh ja, op de volvat snelwegen bijvoorbeeld, dat zijn zo'n reflectoren met, met, met, met dikke ja, stippels op. En ook bij regenweer kunnen die hun werk doen en kunnen die reflecteren. Ja. Uh, dus daar uh, moeten we die kwaliteit wel garanderen. Uh, maar het klopt dat die kwaliteit van die wegmarkeringen wel hoog moet zijn op momenten dat we de lichten uitdoen. Hè. Dus als we nieuwe wegen gaan aanleggen, gaan we er goed naar kijken dat dat goed reflecteert, dat mensen kunnen zien op fietsers bijvoorbeeld waar het fietspad loopt, waar de baanpakken lopen. Hey, wat want nu net afvraag, Katrien Kiekes van uh, wegen en verkeerd door het feit dat jullie die lichten doven. Hoeveel spaar je eigenlijk uit op een jaar? Weet je dat? Goed, dat dat gaat over veel. Um, en dat is op zich wel interessant. Hè. Het, is, het is ook voor de overheid, het zijn dure tijden. Maar we gaan dat nooit doen uh, als die verkeersveiligheid, uh, ja, als, het, als het daarop gaat compromiteren. Ja. Uh, maar ja, op onze snelwegen, hè, ongeveer 30% uh, verlichten we vandaag niet meer. Sorry, ik, moet mij, ik zie hier het cijfer 35%. Okay. Dus dat is best wel veel. Dat maar dat gaan lange stroken zijn waar we inschatten dat het voldoende veilig is om in het donker te rijden. Dus, um, ik geef jouw telefoonnummer door aan Jacques Vermijn. Als hij ergens terug naar Keerbergen moet, ja. belt Katrien. Ja, goed. Ja, het is bij deze geregeld. Dankjewel, Katrien Kiekes. Fijne ochtend. He. Ik ga jou vertellen ja, dat het anders kan. Ga met me mee naar Johnsteadon. Kom op naar de suite naar de overkamp. Vanavond is van jou. Ik zie je zitten, trein van half negen. Je doet je best, maar je vriendje is vervelend. Het maakt je boos, maar het lijkt er niks te schelen. nee.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 De aan de overkant. is voor jou. Ik ga jou vertellen dat anders ja, is voor jou. Een goed idee binnenkomen van Steven Moreels uit Denderleeuw. Dynamische straatverlichting. Ja, met artificiële intelligentie binnenkort. Zou je dat toch kunnen doen zo? Ja, stomper is, is dan vloekt het aan. En dan kun je gewoon volgen waar Jacques Vermeijer langs rijdt. <tie> de verlichting. Ja, is dat zou toch mooi zijn? Goedemorgen, het is 1 over half 9. Zometeen het nieuws uit je buurt. Goedemorgen. De vakbonden voeren vandaag actie bij de distributiecentra van de supermarkten. voor hogere premies. Daardoor zullen niet alle supermarkten bevoorraad kunnen worden. De bonden willen een premie van 250 euro voor het logistiek personeel. Maar de werkgevers willen maar 150 euro geven. Israëlische troepen zijn afgelopen nacht het grote Al-Shifa ziekenhuis. in de Palestijnse Gazastrook binnengetrokken. Er zijn vuurgevechten in het ziekenhuis. En daar zouden op dit moment 4000 mensen verblijven. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Door de hevige regen en wind moest de brandweer ook in de provincie Antwerpen op heel wat plaatsen uitdrukken. In de stad Antwerpen alleen kwamen er 50 oproepen binnen. Vooral voor wateroverlast, maar ook voor stormschade. In de Kempen moest de brandweer 15 keer uitdrukken, vooral voor ondergelopen kelders en parkeergarages. Maar ook straten stonden onder water, zo ook de drukke Roerdomstraat, een tunnel onder de Noord-Zuidverbinding in Geel, zegt Christophe Geen van brandweerzone Kempen. Dat is een gekende plek voor ons waar we regelmatig moeten pompen. Maar gisteren zat er ook een voertuig in vast. Daar hebben we een persoon uit zijn voertuig, een chauffeur uit zijn voertuig kunnen redden. Die persoon is door ons gered en dat voertuig is nadien getakeld. De pompwerken zijn ook begonnen, maar het was toch nodig dat de stad Geel de Roerdomstraat een tijd lang heeft afgesloten voor alle verkeer. Ook in de ruime regio rond Mechelen moest de brandweer 15 keer op pad. Onder meer de straat in Willebroek stond er onder water en moest afgesloten worden. In Antwerpen op de Bredabaan houden de stad en de politie op dit moment een speciale controleactie tegen sluikstort. Burgemeester Bart de Wever en schepen van stadsonderhoud Els van Doesburg rijden mee met een vuilniswagen en zoeken samen met de politie naar gedumpte zakken met afval erin. Schepen Els van Doesburg. We snijden die zakken open, we gaan op zoek naar aanwijzingen. Vinden we een envelop bijvoorbeeld met een naam erop? Vinden we misschien een, een medisch voorschrift of iets dergelijks? Vinden we iets dat kan leiden naar de persoon die die vuilzak hier heeft gezet? Of die bijvoorbeeld die supermarktzak hier heeft gezet met rommel in? Of het is, we vinden de gekste dingen en we gaan op zoek van wie is dat? Voor sluikstort kan je in Antwerpen binnenkort een gasboete krijgen die kan oplopen tot 500 euro. En in Lier wordt rond deze tijd de kerstboom gekapt die de komende maanden op de Grote Markt in Brussel te zien zal zijn. Het is een spar van zo'n 22 meter hoog die bijna 9 ton weegt. De kerstboom staat in de voortuin van Maria en haar overleden man Jozef en werd zo'n 50 jaar geleden geplant. Zoals altijd werd de boom zorgvuldig geselecteerd. Pierre de Mesmaker van Plantencentrum Interarbo. Gedurende het jaar door kruis ik Gans-Vlaanderen en Wallonië, ...op zoek naar uh, grote bomen, eigenlijk een beetje kerstboom spotter Het is zo dat mensen soms hun boom in de zomer laten omzagen... wat ze geen licht hebben zonnepanelen, of dat te hinderen van de buren. En dan vind ik het jammer dat zo'n prachtige boom verdwijnt tot niets... ...dat die anders door ons nog kan gedurende een paar weken... ...de grote verded zijn ergens op een, uh, aan een stadhuis <lacht> van een of andere Belgische stad... Of, ...of Nederlandse stad eigenlijk. De boom zal morgenochtend om zes uur de Grote Markt in Brussel opgereden worden. Het wordt wisselend bewolkt met buien of regen, maar minder intens en minder frequent dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen veelal bewolkt, maar grotendeels droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 9 graden. Vrijdag blijft bewolkt en valt er soms nog wat regen. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws. Sushaak Vermeer, waar moet je naartoe straks? Naar Keerbergen. Na Keerbergen, even kijken. Staan er fies naar Keerbergen, Mona? Nee. Um, nee, nee. Het is dus, inderdaad, dus de andere richting uit, hè. dus richting Brussel, dat je weer well, in de file staat. Gelukkig. En de rest? Op de R4 vooral eigenlijk. Grote hinder vandaag richting Zelzaten. Ter hoogte van Zwijnaarden is de weg volledig afgesloten en dat komt door een ongeval in sint enijs westrum Ook fietsers kunnen er niet door. Er is wel een omleiding voorzien en het gaat stapvoets vanaf Merelbeke. vermijdt eigenlijk de hele omgeving, want het gaat er helemaal moeizaam. Naar Brussel dan inderdaad file rijden op de E40 in Sint-Agata-Berchem. Daar staat een defect voertuig op de linker- en middenrijstrook. Op de E19 10 minuten bij vanaf Semst. Op de E314 een kwartier tussen Tieltwingen en Wilselen. Ook op de N19 parallel aan de E314 vandaag drie kwartier bij. Dat komt door omrijdend verkeer tussen Aarschot en Holsbeek. En op de E411 10 minuten bij vanaf Jezus Eik. Op de binnenring rond Brussel sta je drie kwartier in de file van Strombeek tot Tervuren. Ook 20 minuten file rijden op de buitenring tussen Waterloo en Tervuren. verderop een kwartier van Huizingen tot Wouter Naar Antwerpen vertraag je vandaag drie kwartier vanaf Herentals West. Verder een kwartier vanaf Boom, vanaf Kruijbeke en vanaf Sint-Job. En op de Antwerpse Ring uh, richting Gent een half uur bij. Tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Morgen. Morgen al luister je. Uh, rond een uur of, nou, nah, pakt half acht, dan weet je eindelijk wat dit is. Wist je dat 125? Het getal is dat volgt op 124? Of dat het het 25ste jaar is in de tweede eeuw volgens onze jaartelling? Ja? Maar dat het ook nog een heel andere betekenis heeft? Wel, die ontdek je op donderdag 16 november om 8 uur samen met Radio 2. De dag allemaal dierenkalender is terug. Jongens, wie wil er op de foto? Wow, dat worden bestig leuke foto's. Smaal. Deze week de gratis dierenkalender bij Dag Allemaal. Wees er als de kippen bij. Dieren verdienen respect. Ze hebben recht op een waardig leven. Meer info op gaia.be Bij DATS24 kan je lage prijzen en val je in de prijzen. E-bikes, fitnessabonnementen en tot 250 euro winkelbudget. Info en voorwaarden op dats24.be dat 24, je lichtpuntje in donkere dagen. Denk eens even aan iemand die je heel erg graag ziet. Iemand die het liefst veel zorgen wil besparen. En kosten. Want die zijn er, later bij je uitvaart. Bespaar je geliefde de zorgen en kosten van je afscheid. Dat kan met een Dela uitvaartzorgplan. Dela, zo zorg je voor elkaar. Bereken vrijblijvend je premie op dela.be.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 Dus, uh, met kort haar, Jacques Vermeijer. Allee, Harry Styles. Ja, ja. Ja, ja jij ja. ook. ja. Dat is, uh... Die komt bij ons in Werchter ook en al. Hè? Dus je... Ja, al, heb, je, al heb je die al ooit persoonlijk ontmoet? Nee, maar in Werchter komt hij. Dat is achter uw deur, he, de deur. Al de grote komen bij <laughs> ons in de, in de streken. uiteraard. Ja. Te raar. ja? Zee, Jacques, er is nog een luisteraar. Die, die heeft toch iets meegemaakt bij jou. En die wil zich, ik denk, een beetje excuseren. Goedemorgen, Hilde Simon uit Gent. Goedemorgen, allemaal. Hoe ja, is het gebeurd, Hilde? Ik, euh, lang geleden, allez, heel lang geleden eigenlijk, dus in de vorige eeuw, euh, zat ik op de autosnelweg en ik was op weg naar Zaventem. Ik, re, ik reed met iemand mee, dus zij voerde mij naar Zaventem. En euh, het waren dan ook nog geen GPS'en. En euh, ze zei, ja, zeg mij wat ik moet afrijden. zeg mij wat ik moet afrijden. En, en ja, dan kijk ik en ik zei, o, oh, tozier, tozier. En ze, ze draaide haar stuur helemaal naar rechts om af te rijden. En ik kopieerde niemand. En, en ik en ik zag dat Jacques was. En uh, Jacques bleef daar heel kalm bij. En uh, is dat gewoon zijn uit Ja, doe maar, hè. doe maar. En ik, ik zwaaide naar hem om hem te bedanken. niet tegenstaande. Dat kan hem eigenlijk uh, ja, serieus... Uh de weg afgesneden hebt. Dus uh, nogmaals bij deze uh, excuureur, Jack. Ik ja. had een vriendschok gereageerd. Ik <laughs> vond dat vrij Ja, Ik moest een keuze maken, anders moest ik in uw gat rijden. En... Ja. <laughs> Weet je dat nog? Nee, uh, dat niet. Ja, waarschijnlijk dat. Ik ook dat je dat weet. Als is geregeld, dat vrouwen voor mij afslaan. Ah, ja, <laughs> op Afrika, hè. Ik heb het niet echt gedaan. gedaan. Ik ben blij dat je mijn keuze aanbiedt. Want... Dank ah, je ja. wel. wel, Hilde. Geniet nog van dat de dag. Mag ik heb dat niet eten. dus bij deze. Dank je ja, wel. Het is eruit. Dat is Radio 2 Fijne ochtend nog. Ja, gezellige ochtend aan Sjaak Vermeijer bij ons. Ja, veel aan het werken nog altijd. Veel tv. Een zaalshow. Ik zie nog als DDT rond lopen op presentaties. Heb je dat nog nodig, al dat werk? Waarom doe je dat nog, Charles? Omdat ik dat graag doe. Mm. Dat, dat is het. Uh, een, een, een werk dat ik heel graag doe en als je dat kunt verlengen, uh, ik zou me niet kunnen inbellen dat ik nu zou stoppen en, en rijk wezen. En in, in het zuiden <lacht> zitten aan een zwembad. Nee, echt waar, dat is nee. niet mijn ding Het houdt je vrees ook Ja, van. ja, ja. Er is die, die nieuwe zaalshow ook: Jacques Vermeire 2.0 met heel herkenbare typetjes uh, We hebben er een paar samengevat mm -hmm. die je ook kan horen op de radio. Maar je kan ze ook zien live op VRT 1 of de app van Radio 2. Geniet even mee. even kop, hè? Ja. en uh, mijn kont, hè? Ja. Dat zou de tweelingen kunnen zijn. Gaat ja, het, Goed. En niet goed. Dames en heren! Jacques okay. Jij hoorde natuurlijk ook wel Luc Verschuur, jouw eeuwige aangever. Er was nog een heel goede vraag van, van Charlotte. vond ik echt een goede. Vertel eens, Charlotte, wat, ja. wat wil je weten? Ik ben altijd onder de indruk van al die gezichten die jij kunt trekken. Ja, je bent ja. daar echt de meester in. Maar moet je dan je gezicht zo wat onderhouden? Of ik je bent niet. gewoon zo flexibel. Ja, da, da, ik weet <laughs> niet wat dat is. Een voetballer die kan voetballen, die heeft dat in zich. Ja. En, en ik heb dat met gezichten. Maar ik heb daar niks moeten verdoen in mijn leven. Ik heb er niet moeten voor studeren, maar ik kan me enorm lelijk maken. Ja, Wat is het beste gezicht? Het is de radio natuurlijk, ja, maar, maar ook een het beetje televisie. Wat is het beste gezicht dat je kan uh, trekken, Jacques? Uh, bijvoorbeeld dit. Hè? <laughs> He, dat is met uw één oog recht en met andere scheel. Ik kan ook scheel kijken. Ja. Ik kan alle richtingen. En dan wat vijven erbij. En dan wat grap. En dan krijgen de mensen schrik van mij. Terecht ook wel. Ja. Zeg maar, ja, die shows, het gaat... Goeiemorgen, morgen. Het gaat ontzettend goed, want je had er nieuws over. Vertel eens. Well, ja, we hebben nu al twaalf optredens bijgeboekt voor het voorjaar. He. We, oh. ja, we gaan naar de zestig optredens. Lap. En we hopen nog een goed najaar volgend jaar te hebben ook. Hè. Dus, ben, je, ben je dan nu nog zenuwachtig voor, voor al die shows? Nee, de try-outen wel. Hè. We doen enkele try-outen een stuk of tien. Dat is waar soms voor tachtig man. Mm -hmm. En dat is het spannende, omdat je hebt je voorbereid met je wall-liners. En dan zijn er dingen die niet werken. Je speelt rapper. De helft vliegt eruit. En dan begint er je meer ju te geven. Aan, aan die sketch. Je hebt een verhaal, maar gecombineerd met one-liners. En dat is het spannendste voor het man, 90 man. We vergrote zalen nu. Die show is af. Geen zenuwen. En het voordeel is, je kan je alles permitteren. Het is ook eens ja. dus verkeerd gelopen. Uh, en zelfs dat kon je recht trekken. Wat heb je toen gedaan? Dat was in Slijdingen. En, uh, ik, ik had broodjes ge gegeten uh, met, met filet Fili amerika <laughs> ja. In de koelkast. Ja. En dat is op mijn darmen geslagen. En ik begin op te treden en ik moet gaan. Dus diarree van het is dat of in de broek. In de, in de show. In de show. hè? Ja. Dus ik was in een grote tent in Slijdingen. En, uh, en er stond een schijtenberak buiten, de tent. <lacht> en dan moet je rap uh, nadenken. Dus ik zeg tegen Luc, we gaan schijten buiten. Het was op de boeren buiten. Op mijn vloenders. <lacht> dus door die tent... En heel dat publiek lachen vanop, uh, vanuit die, uh, die, die, die scheidbarak. Hè? Dat zijn de trappetjes, hè. Zo <lacht> hadden we alleen klappen. Want ik kan mijn stem laten doen. Ja, ja. Weer door dat publiek, want dat ging heel vlug. Dat was, dat was vliegend, hè. Oh. En, uh, en niks afgekuist, natuurlijk. No. Dit zijn details. Sorry, het Sorry is radio. Uh, en voorspelen. Voorspelen. Allee. Vijf minuten. En, en, en iedereen dacht, wauw, fantastisch. Ja, maar dat, dat, dat is beleefd. Maar dat, maar dat sterven, hè? Ja, ja. Maar slijdingen is berucht voor de bruine oh, preparaten. Slijdingen, wat moet je? Is. De, oh. <laughs> het <laughs> ook, je zei, je ken dat nu? Ja, van, ja, ik heb dat gewend. Je moet in die buurders oh, uh, oh, kunnen afzurigscheiden. Ze moeten. Weet wat we dan nog zijn? Het een koffer stronden te sorteren. Ja, dat is het. Van woorden, van woorden, dat is het. Van slijnen, van worsten, van overal. Alleen, auto, Honda. Wat zitten er dan nog. Maar... <hop> <hop> <hop> <hop> <hop> <hop> <hop> <hop> Door. Ja, ja. Ho, ho, ho. De abba Jacques Vermeijer? Ja, absoluut. Oh, fantastisch, hè? Er is er eentje jarig vandaag. Uh, Frida is jarig. En je weet hoe jong die wordt? Uh, ja, 74? 78 jaar alweer. Oh. Goeiemorgen, morgen. Het gaat erop, camera. Maar nu waren we hier net bezig over, ja, kan niet anders, over DDT en de kampioenen. En ik vroeg vooral, Jacques, ben je nooit gaan proberen in Nederland? Nee. Ja. Maar de vraag is wel ooit gesteld om wat te doen? Om DDT te zijn in Nederland. Dus uh, gewette kampioen is verkocht aan verschillende landen. En in Nederland was er belangstelling voor de kampioenen met Nederlandse acteurs. Maar ze moesten DDT hebben uit Vlaanderen. Maar, maar dat werd mij aangeboden in mijn topjaren. Ik had 200 optredens per jaar hier. Ik deed mijn drie wijzen, ik deed de kampioenen. Dus ik had geen tijd. Jammer. Maar bon... Uh, en zou je dan je accent, je, je Vlaams accent, nog gehouden hebben? Of dat, dat weet dat... ik niet. He. Weet je Ze niet, hebben nee. de vraag gesteld en ik ben er niet op ingegaan. Maar het is nooit gemaakt? Die... Nee, nee, die, nee, de, nee, nee, nee. Ik ben ook nog ooit bij Joop van den Enden ontvangen geweest. Die waren me in Nederland ook voor uh, musical en al. Heb ik ook niet kunnen aanvaarden. Dat was nog voor de overgang naar VTM. He. Dus uh, Joop van den Enden waar me hebben. Ja, ja, ik heb dus wel wat verhalen die die nog niet gekend zijn. Hè? Dus, VTN, mag jou dankbaar zijn? Ja, voor, voor dat belachelijk prijsje. Dat is wel. <lacht> ik hoop dat ze het gehoord hebben. Ja, ja, ik hoop dat ze het hoort. Hè? Dus, rare vraag misschien, maar ik moet ze wel even stellen. Um, zonder in detail te gaan, hoe doe jij je bankzaken? Digitaal of ga je nog naar een kantoor? Digitaal, hè. Digitaal? Ja, ja op een vaste vast computer. Nie, niet mee, mee, met een iPhone. Hè? Niet met Nee, thuis. Nee, dat vind ik... Je laat je gezicht zien en je zit in uw bank, hè? Wel, wel. laten zien? Oh. Misschien moet je wel. Ja, als jouw gezicht, dan te, of dat ding natuurlijk. <lacht> Jij moet misschien even naar worden dan, want Radio 2-DJ Kim de Brie zit daar vanaf 9 uur met de DigiTour om ervoor te zorgen ja. dat je alles weet over digitaal betalen. Jouw vragen deel ze nu al in de app van Radio 2. Kim probeert alle vragen te beantwoorden. Ik ben vooral blij dat je in België gebleven bent, Sjaak Vermeijer. En Kim is van Keerbergen ook. Ze zegt het, ja? ja, ja. Lijkt bij jouw buurvrouw. Mijn buurvrouw. Komt ze jou niet lastig vallen? Nee nee, nee, nee, nee. Dat is uh, uitzonderlijk, want meestal doet ze dat wel. <laughs> dankjewel, Jacques ja, Vermeer. Ik vond het ontzettend gezellig. Veel succes. Dank u. Ook met het programma op VTM, telkens op dinsdagavond. Ja, ja Oké. Okay. En de show Jacques Vermeer 2.0. Fijn avond. 2. Ja, dank je. Prachtig, hè? Ik my way downtown, walking fast, passing, Yeah, just making my way, making my way through the crowd And I need you And I miss you I miss you no. Kim de Brie, bent er al? Hey Peter, goedemorgen. Kim de Brie, leuk zeg. Live, ja. het vulde voor zo meteen. Maar kijk, de achterburin van uh, Jacques Vermeijer straks ja, met ja, alles ja. op de Digitour. Veel plezier. Onze Gert was als kind altijd al creatief bezig. Mama, kijk eens wat ik getekend heb. Die creativiteit zit er nog altijd in. Hij heeft een topjob bij Grando. Zin in een keukenontwerper vol ideeën? Bij Grando gaan ze ervoor. Kom keukens kijken bij Grando, Grando. Overal in de provincie Antwerpen. Meubelen Gova. Gratis retour, oude zetel, stoelen. 5 plus 1 gratis. Gratis accu bij je relax. Gratis bedtextiel als je een boxspring koopt. Amai, gratis. voor mij mogen het iedere maand open zijn met Meubelen Gova. Genieten van tal van voordelen en een grote voorraad? Dat doe je nu tijdens de open van Gova. Op gova.be. Zeg, schat, hebben we dat gezien bij de buren? Wat gezien? Ah, wel, ze hebben nu ook een leefverander van Bruinzeelsvochten. Dat Ja, en ze zijn heel content, zeiden ze. Alle afspraken werden nagekomen, geen extra kosten en alles mooi afgewerkt. En waarschijnlijk een prima prijs, want je kent die van je hiernaast. Hè? Bezoek Bruinzeelsvochten in Kanthout tijdens de open verandadagen op 18 en 19 november. U krijgt er alle info en een gratis prijsofferte. Het is bij met Bruinzeelsvochten. Kijk op Bruvo.be Hey, pst, wordt het niet stilaan tijd voor een nieuwe wagen? Een vinnige stadswagen, een comfortabele SUV of een volledig elektrische wagen? In onze showrooms staan heel wat stokwagens te wachten op een nieuwe eigenaar. Tot eind november profiteer je bovendien van sensationele kortingen. Waarom wachten? Ontdek het volledige aanbod bij Autonatiegroep in regio Antwerpen. Voor meer info... Autonatiegroep.be Linda op bezoek in het vernieuwde interieur van Chantal oh, wel Chantal, je hebt dat schoon gedaan oh, Ja, eigenlijk nagedaan <laughs> <Ja. hè? laughs> Kurk in uw badkamer, in de living, in uw slaapkamer Echt schoon Maar er is toch iets ontbrekend. Dat had ik gedacht oh. Oh. <laughs> Kurk is helemaal niet zo duur als je denkt Bij Kurkfabriek van Avermaat Koop je rechtstreeks aan de bron Nog tot en met 6 december Speciale open deur maand in Lokeren en Warigen Adressen en info vind je op kurk.be. Turkfabriek van Avermaat. Verandas Jansens. Lente, zomer, herfst of winter? Met de veranda van Verandas Jansens geniet je 365 dagen van je tuin. Ontdek hoe Verandas Jansens jouw woondroom kan realiseren tijdens de woondroomdagen op 18 en 19 november in Lier. Laat het Belgische weer niet in de weg staan van jouw woondroom. Alle info op veranda .de. verandas jansensbe Verandas Jansens, waarin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 Als jij moet betalen, doe je dat nog cash of toch vooral digitaal? Laat het weten via de Radio 2-app of kom het mij vertellen op de markt hier in Vilvoorde.